En, en ja, u luistert naar QVF Radio. Het is uh, vandaag zaterdag 10 januari 2015. En je luistert niet naar een of andere Duitse bunkerzender. Ja, welkom in Bunkerradio. Nee, dat is niet wat ze nu uh, hetst Nee, je luistert gewoon naar uh, QVV Radio. Mijn naam is Bavo Met. Uh, het is uh, bijna kwart over zeven in de avond. En uh, straks podcast nummer 55. En uh, tot die tijd nog even wat uh, fijne En In dit geval luister je naar. Uh, Duitsers die noemen zichzelf Silium. Uh, uh, dit is het album 5 Sterne Deluxe met uh, het nummer 5 Sterne Deluxe. Maar goed, we gaan nu luisteren naar wat anders, namelijk nou, naar Jimmy Kway met just another story. <truhend> What do you think? Dat was Jamur Requirement. Just another story. En u luistert nog steeds naar QF Radio op deze zaterdag 10 januari 2015. En u gaat zo meteen luisteren naar opnieuw een stukje muziek. Namelijk nou, dan naar Dance This Mess Around van The B 52 Hier op QF Radio. Dat waren de B-52's met Dance This Mess Around. En natuurlijk komt er na dit liedje ook nog weer meer muziek. Namelijk een liedje van The Vapors. Nou, dan kan je het bijna al wel raden wat dat moet zijn. Namelijk Turning Japanese. Je luistert natuurlijk nog steeds naar QFF Radio. It's not what you think it is. Not really. I wait A your picture Nothing else to do. Oh, it's in color. Your hair is brown. Your eyes are hazel. And soft as clouds. I often kiss you when there's no one else around. As well. You got me turning up and turning down, I'm turning in, I'm turning right, I'm turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I No sex, no drugs, no we uh, dachten dat we Chinees of nee Japans aan het worden waren, gaan we gewoon beginnen. En dat betekent dat je zometeen onze aftrap-tune gaat horen en we gaan beginnen met de uh, podcast aflevering 55 alweer op deze 10e januari van het jaar 2050. Maar goed, dan weet je dat alvast, dus uh, tot zo.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 van een andere een andere buiten het universum. Ik dag. Deze En van En mijn naam is Bafomet. En het is vandaag... Vrijdag? Nee, oh, ik helemaal geen vrijdag, man. Het is zaterdag. Zaterdag 10 januari 2015. U luistert naar de 55ste aflevering van de reguliere QFF podcast series. Uh, ja, en uh, we gaan het vandaag uh, ja, over verschillende dingen hebben. Ik zet er eens even een uh, lekker achtergrondmuziekje bij aan. Terwijl ik uh, met jullie eens even door ga nemen... Uh, ...waarover we het gaan hebben. Want uh, de vorige keer had ik een heel flauw liedje van Eigen huis en tuin. Maar dat zag ik weinig origineel. Uh, nou, dit klinkt beter... Nou ja, we gaan het vandaag hebben over het mysterie van de verborgen Nazca lijnen. Althans over dat topic wat op Q5 staat. We gaan het ook even hebben over het topic mysterieuze amulet ontdekt. Dat is een nieuw artikel slash topic dat ik vandaag eerder vandaag tikte. Dan gaan we het ook even kort hebben over wat nieuws aangaande het gedonder in de voortuin van Rusland... En ook gaan we het nog weer even hebben over de terreurdaden in Frankrijk en de aanslag op Charlie Hebdo in Parijs afgelopen woensdag. Daarnaast gaan we het hebben over nog een nieuw artikel, namelijk Wim Hof, The Iceman. Inner Fire. Uh, nou, daarnaast uh, ook even wat aandacht voor het uh, topic: de geheimen van NASA. Uh, de dump, ja, de oude QFF-dump. Ik heb hem weer even naar boven geschopt in de lijst met artikelen en even wat aandacht voor iets wat daarin staat. Dan ook even wat aandacht voor onze opperbaas en Uber-opperoprichter uh, Adam Wijshaupt en zijn topic op uh, QFF. Daarnaast uh, gaan we even naar het topic berichten van de Galactic Federation. Maar dat is natuurlijk allemaal puur cynisch en puur sarcastisch, dat weet u. Uh, ook wat aandacht voor het topic Deus in Versus, De Professie en Yahweh. Uh, ook wat aandacht voor het topic De Koloss van Prora. Het topic We Night, Marco Kroon en het topic Pegida. Uh, dat is uh, waar we vandaag uh, wat aandacht aan zullen gaan schenken. Um, maar ja, eerst uh, nog maar een beetje muziek. We gaan uh, luisteren naar uh, die 5 Sterne Deluxe. Uh, nou ja, dat zeg ik dat wel helemaal goed. Nee, we gaan luisteren naar... Ja, ja, ja, ik, nou ja, weet je, dat is dat. Ja, we gaan wel naar 5 Sterne Deluxe luisteren. Ik zei het wel goed, ja. En uh, naar een nummer van het album... Uh, -lium. Eh, het zijn Duitsers, die gasten, maar ze maken wel eh, leuke muziek, hoor. En eh, ja, de deurbel gaat. Dat betekent dat ik eh, moet beginnen met eh, het draaien van het muziekje. Ja, dat gaan we dan ook maar doen. Dime Herz slikt sneller van 5 Sterne Deluxe. Eh, nou ja, tot zo. Hip-hop braucht geen mens, maar mens braucht Hip-hop. Ja, ja, we brauchen Yeah, hier komt die Band die bald so bekannt is. Wie mega auf dem Kiez. Hamburg, dat is richtig, wir haben die fetten Beats. Dat is sicher, we angelen met der Banjoel-Ritze. If you need a fix baby, hier is deine Spritze. Unsere Skills kommen edel wie een kühles Holzen. Das is unser Pilz, und das knallt am dollsten. Wie is er laut? Nicht dat ik ich wüsste. Ik ich da geht was bei uns an der Küste Cool wie kühlung, flows komen frisch. Nem ik zo so dool, die Ohren spielen. Met Beats treiben wie Aerosol mit Viel Soul aus Seele voor den Style. Warum der so geil is, bleibt geheim wie een X-File. Frag Fox Mulder und Dana Scully, die werden dir bestätigen, dass wir uns auf diesem Beat verewigen, als wären's unsere Namen dem Broadway. Mein Rap komt cool, wie der van John Forte. Wir wickeln dich um den Finger wie ein Schneidergarn, transportieren dich besser als die Deutsche Bundesbahn, in Orte, von denen du nie glaubtest, dass es sie gibt. Killing me, Met einem Lied, und da das von uns is, und da das unsere Kunst ist, und jede Sekunde von diesem nach unserem Wunsch ist es via dir hört sie und fühlt bohrn loch in dein kopf und dann wird gespült dein herz schlägt schneller gibst du unsere infusion deine boxen brennen durch hörst du unsere produktion dein herz schlägt schneller gibst du unsere infusion 5 sterne injektion deluxe am mikrofon dein herz schlägt schneller gibst du unsere infusion deine boxen brennen durch hörst du unsere produktion dein herz schlägt schneller gibst du unsere infusion 5 sterne injektion deluxe am mikrofon Drei bis hin zu vier Fünf Sterne Deluxe sind an deiner Tür Bereit für den Eintritt, also mach Platz you know Es stimmt, dass unser Scheiß yeah. fett ist Nicht nett ist, sondern derbe Albert Einstein ist tot und wir haben sein Erbe Instagram ja. untergraben den Verstand und knacken die Synapse Wenn wir weiter so machen, land ich bald selbst in der Klasse. Ich bin, bin verrückt nach 5 Sterne Style zu Skills Denn daran sind wir reicher als ganz Beverly Hills Ich bin verrückt nach Deluxe Style zu Skills Denn daran sind wir reicher als ganz Beverly Hills Bitte Baba Tief geschickt, schick, schicke Grüße an die Schickeria Mir ist klar, dass ihr auf uns abfahrt, ihr habt auch schicke Schier Doch deiner meint Deluxe, Doppelkopf, 5 Sterne, A, Bs und 1, 2 Sind im Norden verantwortlich für ein hohes Niveau Aber cool sind auch der Süden, der Westen und der Ost Hört ihr unsere Beats, fragt ihr nur, was sollen die kosten? Na, mindestens genauso viel wie Kate Moss ihre Knospen. Sauber wie Omo, mit Vox und Bono, durchgeh' ich auf Phono. Sind Tobi und Bo, Stereo, sogar in Mono. Fünf Sterne sind quadruchonisch. Ja, Tobi du, das du das auch mehr, Boni. du holst es gut. Ruten mit meiner Stimme. Wisch den Schatz aus deiner Kimme. Ab jetzt pumpen wir Adrenalin in deinen Sinne. Dein Herz schlägt schneller, kennst du unsere Infusion. Deine Boxen brennen durch, hörst du unsere Produktion. Dein Herz schlägt schneller, kennst du unsere Infusion. Fünf Sterne Injektion, Deluxe. Mikrofon. Dein Herz schlägt schneller, kriegst du unsere Infusion. Deine Boxen brennen durch, hörst du unsere Produktion. Dein Herz schlägt schneller, kriegst du unsere Infusion. Fünf Sterne Injektion, Deluxe am Mikrofon. Heftig, heftig, heftig, das Bo. Heftig, heftig, heftig, Tubi Tupsen Heftig, heftig, heftig, heftig Magnesium. Heftig, heftig, heftig DJ cool, man. Heftig, heftig, heftig Heftig, heftig, heftig Tobi, Tobi, Tobi, Tobi, Tobi Tobi, Tobi, Toby, Ja, Tobi, dat hoor je goed, man Je wordt vereerd Dat waren 5 sterne deluxe met tuin, het schlicht sneller. Hier op QFF Radio bij de 55ste podcast alweer van de reguliere QFF podcast series. En mijn naam is Bravo Met. Het is vandaag zaterdag 10 januari 2015. En dit is de 55ste aflevering van de reguliere QFF podcast series. Helemaal live via 66.6 FM of via een van onze vele internetstreams. En het kan natuurlijk ook zijn dat je dit terugluistert op je iPad. Op je iPhone, op je Android-phone, op je weet ik veel wat voor platform je gebruikt. Het maakt er niet uit. Uh, we gaan eventjes uh, naar. Uh, ja. Ik zal even een gepast achtergrondmuziekje erbij pakken. Ja, dit, uh, dit klinkt wel mooi. Um, we gaan namelijk. Oh ja, nee, dan moet ik het natuurlijk wel. Ik, ik, ik ben weer niet helemaal uh, bij de les. Kijk, muziek even. Uh, die gaat gewoon even opnieuw. En ik pak zo dat soundboard. Dat is het voordeel van zo'n keyboard met allemaal knoppen en zo. Kijk gewoon gesampeld. Ik bedoel... Uh, dat is een andere. En dat klinkt heel grappig. Maar, um, Ja. Um, ik moet natuurlijk wel alles in traditie van QFF Radio doen. En dat betekent dat ik uh, Max Bumper er even bij pak voor het eerste onderwerp. Of het volgende. Of het eerste. Of het volgende. Dat volgende onderwerp, dat is, uh, nou ja, dat is waar het muziekje voor was. Nog een keer dan. Zo, nu is hij wel goed gestart. Ja, het mysterie van de verborgen nascar lijnen. Hoe ik daar zo op kom? Nou ja, soms kom je eens een uh, topic of een draadje tegen. Dat stamt uit het uh, archief van QFF of QFF of QFF of Kofvaterverroend of hoe je het ook wil noemen nee, van QFF The Hidden Nazca Lines Mystery What are these? For the past year in my spare time I have been investing interest creating a virtual google ancient world of megalith petroglyph locations coupled with mysterious places. Red lines and uh, orange lines are megaliths and petroglyphs. Yellow lines are mysterious locations, like Bermuda, Alaskan, Japan, the, uh, uh, the, the triangles have these, over, and ocean floor anomalies. The green lines are sunken cities and other land-based mysterious locations. For example, Unaguni and the Cuban Atlantis, and Coral Castle. Just an example of the many locations listed. Over Coral Castle have a... Uh, ...vrij recent nog wel eens een keertje in een podcast gehad. Er is een heel topic ook over. Voor de mensen die Coral Castle... ...mocht je niet weten hoe je het spelt ...het is heel makkelijk. C-O-R-A-L spatie C-A-S-T-L-E. Als je dat in het zoekscherm op QFF erin knalt... ...dan kom je wel het eh, desbetreffende topic tegen. goed, even terug naar het verhaal van de Hidden lines ...en het verhaal dat ik tegenkwam... While researching certain locations, I have found some interesting, unfamiliar, possibly possibly sorry, undiscovered items. During the search through the Nazca lines, a place familiar for its geodesic lines and drawings for the gods, I stumbled upon a set of hidden or forgotten lines and have yet to find an answer. This is the mysterious pattern. And as you can follow the photo now... Uh, Here is the outline in color for detailed view perception. Now, the lower right corner grid seems uh, to show hills curiously circled. Uh, fascinating Nazca and these lines. With the intelligence ATS members exude. surely these have been presented prior. As always, ATS, you decide, mystery or not, to all whom uh, Track this thread. Be well. Nou goed, de, de, de, de hele, oh, ik heb het topic destijds bekeken. Er staan wel foto's in. Dat is heel interessant. En um, ik heb het toen geplaatst. Maar dat hebben heel veel mensen gemist of niet gezien. En uh, ik vond het wel interessant. Die nascar lijnen. Uh, nu wil het uh, dat ik uh, natuurlijk beschik over een uh, internetverbinding. Want anders zou ik nu niet live kunnen zitten streamen. Hè? Maar goed... Um, Nazca Lines uh, Die Nazca Lines, zeg maar uh, Daar zijn uh, natuurlijk uiteraard ook wel wat uh, filmpjes over uh, te vinden Maar, um, nou ja, um, wat misschien wel interessant is Is uh, een stukje uit een, uh, de, de documentaire hours. Secrets of the Nazca Lines the Ik zet het uh, achtergrondmuziekje even luister even mee Het is dat er twee goede redenen zijn voor The sand here has a high level of gypsum in it, which gets dampened every night by dew, gluing the stones to the ground. Also, the stones absorb so much heat in the day, they create a cushion of warm air above them, protecting them from the wind. As a result, any mark made on the desert stays for centuries. Car tracks made in the 1920s are still there today. So I understand how they made the lines. Now I want to know why they made them. Anna Maria tells me this is a good place to discuss Maria Reiki's theory. Ah ha! Yeah, this is great. Now I can see the trapezoid. So what does this mean? Well, the purpose of all the lines, figures, were related to positions of the moon, the sun, the stars, solstice lines also. So on the 21st of December, which is your summer solstice, solstice. my yeah. winter solstice, Right. this line points to the place on the horizon where the sun rises. Right. So, uh, for example, the lines points out the horizons, and also the figures are the constellations. It's a fascinating idea. Maria Reiki believed the ancient Nazca built the lines to be a huge star chart, a map of the skies. The figures were constellations. The lines, pointing to the rising and setting of stars, allowed them to mark the seasons. If it's true, it would make the people of Nazca some of the greatest astronomers of the ancient world. But it turns out the astronomy theory leaves a lot unexplained. What Anna Maria said, is really interesting there's just one problem and that astronomical alignment can only account for 30 of the nasca lines and if you draw any line on the desert it's going to stand about a 30 chance of pointing at something on the horizon the constellation idea is just as random if you look at the night sky you can make out just about any shape or figure you want all in all The astronomy theory, by itself, does not seem to get us very far. I'm on the trail of one of archaeology's greatest mysteries, the famous Nazca lines of Peru. I've already discovered a new Nazca figure myself, de amazement of veteran pilot Eduardo Harris. Nou, voor uh, hen die uh, geïnteresseerd geraakt zijn, zeg maar, uh, in deze bijzondere uh, NASCAR-lijnen, zeg maar. Uh, die, uh, die lijnen, uh, nou, daar is een topic over op QVF. Als je deze podcast uh, terugluistert of even naar de QVF-radio gemist knop boven aan de website gaat. Dan kom je terecht in een overzicht van alle afleveringen die ooit gemaakt zijn. Klik je op podcast 55, dat is deze podcast. En klik dan op de onderwerpen. Klik met één klik krijg je alle onderwerpen. En er staat ook een linkje in naar het topic over de... Nesca lijnen. Nesca, dat klinkt al net als NASCAR, Maar nee, dit is wel een beetje uh, iets wat je moet plaatsen in... Uh, nou ja, zo onderwerpengroep als de Hunebedden en andere oude megalithische constructies uh, die uh, bestaan. Goed. Ja... Um, dat is uh, op zich natuurlijk interessant. Uh, en daarom ook wat aandacht uh, voor uh, het mysterie van de verborgen Nazca-lijnen, of Nesca-lijnen, hoe je het ook maar uh, uit wil spreken. Ik, uh, ik zeg, uh, we gaan uh, lekker naar een uh, muziekje toe. En we hadden net iets Duits. We gaan nu naar iets Nederlands. En uh, nee, dat is misschien wel een van Nederlands brutaalste uh, ja, rappers, Space Case. En uh, het nummer neergestort. Ah, ik heb dit open man. Hé? Oh, Yo. Hey! Oh! Dus, veel te licht buiten. Van waar al die druk, was? Waarom voel ik het duizelen En zie ik duizenden gezichten? Ik wil alleen rust. Was ik maar weer terug? Ah, oh fuck it, ik kan niet terug. Ik heb een reis de rug waar de mens niet van begrijpt. Maar nu heb ik schijn, want de tijd is toch niet grijp. Ik wil alleen rust. Geen zin om uit te leggen. Ik ben zo fucking moe. Ik trek het niet, alsjeblieft, geef me wat rust. Ik trek het niet, kut. Plus, wat is het hier een chaos? Tijd voor structurele raad. Ga oh de fuck uit mijn weg. Breng eens wat respect op. Bitch. Ik ben net neergestort, ik heb er recht op Bitch. Ik wil niets te maken hebben met wetsdienaren Mijn aartsrivalen, ook toen ik er nog niet was op de aarde En fotograven, behalve dan mijn naasten Maar deze azen fotograferen om te plagen Ik haat ze, alsjeblieft mens, schuit de weg Je wilt toch niet eindigen als een terminale patiënt Respecteer wat ik je breng, waarom sla je in de boeien? Waarom doe je, alsof je me uit kunt roeien? Maar van mij zijn er veel meer lijkt of je me niet verstaat, luister nou toch eens een keer Laat me gaan, waar is al die chaos voor? Ik ben zo fucking moe, waar is al die chaos voor? Laat me gaan, waar is al die chaos voor? Ik ben zo fucking moe, waar is al die chaos voor? Hey een probe uh, robot Hey robot Jij bent dus Kees. De computer heeft uitgewezen dat je niet voldoet aan de minimale eisen. Je zal vermoord moeten worden. Wat? Hoe bedoel je? La laat me... La laat me praten met de raad, ja? Ja, ge geef me die communicator maar. Ja? Laat maar even praten met uh, de grote raad op... Uh... Ja, hallo? Ja, hoi, uh, met uh, Kees. Uh, spreek ik met de baas? Ja, je spreekt hier met de baas. Oké, okay, um, ja, er is hier een uh, probe-robot op de aarde aangekomen. Nee, uh... hey, goed, uh, doe je, zeg je maar. Okay. Ik ben hier gekomen om te vertellen dat ik de stijl bezit die jij zou moeten hebben. Of in elk geval de vrijheid ken die jij zou moeten kennen. Ik doe wat ik doe, omdat ik het kan. Ik ben de Peppa. Noem mij space case, noem mij spreker. Ik ben dezelfde peppe die ik was vanaf het begin. Waarom proberen jullie mij tegen te houden? Waarom zijn er die individuen? Die proberen te komen tegen... De pepe. Er is niet veel wat jij kan doen. Je kan komen met wapens, komen met stenen. Ik weet niet waar het op slaat wat ik zeg, maar je voelt het. Het is hard omdat je denkt het is pepe en zo cool is. Het. Nog nooit geweest toen je in een ruimte was en iemand hoorde spreken, je dacht peh. peh, peh, peh. Ik kom aan met stijlen gigantisch groot. Zo gigantisch groot dat je denkt, wow. Het is meer ruimte, een groter universum, meer versen, nog verser. Wat ik heb, is hetgeen wat alleen een pepe -pe kan hebben. Het is het ultieme scheidgevoel, het ultieme blije gevoel, het ultieme geile gevoel. Jullie zijn niets, in mijn visie ben ik het, het toppunt, het totaal pakket. Ik kom met de stijl, jij kan mij niks maken Wat de fuck wil je doen tegen mij? En meer van dat, veel meer dan weh, bestaat er niet Ik zeg weh, Waarom luister je niet naar weh, weh, weh, Ik kan je leiden, ik kan laten zien waar je moet zijn Het is helder, alles wat ik vertel, als je maar luistert Waarom verguizen ze hetgeen wat hun leert wat het juiste pad is? Ik ben de ba ba ba, ba, ba Ik ben Space Case. Ik ben Space Kom, volg mij. Ik laat jullie zien waar geluk ligt. Ik laat jullie zien wat de waarheid is. Het is... En dat was Space Case, met, ja, met neergestort. Veel mensen zullen me vaag vinden, ik kan ik, ik hem al waarderen. Ja, ja goed, dat is natuurlijk niet voor iedereen hetzelfde. Maar goed, uh, welkom terug bij uh, de QFF Podcast, uh, aflevering 55. Mijn naam is met En ja, uh, we gaan uh, natuurlijk even naar het uh, volgende onderwerp. Stoppen met het uh, kutliedje van uh, Eigen Huis en Tuin. En uh, dan gaan we naar Max Pumper. Ja, en dat volgende onderwerp uh, dat is een mysterieus. Amulet en uh, daarover tikte ik vanmorgen een uh, artikel. Um, nou ja, daar hoort eigenlijk ook wel een beetje een soort van speciaal achtergrondmuziekje bij. Dus uh, dit past wel, denk ik. Goed. En op deze zaterdagochtend heb ik even een beetje aandacht voor een interessant artikel. Dat ik net las op de website van de Huffington Post. Nou, alle ellende de afgelopen dagen, omtrent de vreselijke gebeurtenissen in Parijs, was ik ook wel even toe aan wat luchtigs. En daar de inhoud van het artikel van de Huffington Post me dusdanig goed geluimd achter had gelaten, nadat ik de informatie tot me had genomen tijdens het lezen van het artikel, vond ik dat dit gedeeld moest worden met de rest van QFF. En daarom dus wat aandacht voor een mysterieus amulet dat wetenschappers recent ontdekt hebben. Nu is het doorgaans op zich aan een amulet in eerste instantie niet direct iets mysterieus te koppelen. Ondanks dat in de meeste zagen en vertellingen de meeste amuletten een magische en of beschermende werking kennen. Maar goed, dat zijn de details uit zagen en vertellingen. Maar in het echt kom je dergelijke amuletten zelden of nooit tegen. Daarom werd mijn aandacht naar het lezen van het stukje over dit amulet oprecht ook compleet opgeëist door het verhaal over dit amulet. Ik zal proberen niet langer vaag te blijven en te vertellen om wat voor een amulet het gaat. Of om wat voor interessant verhaal dit nu precies gaat. Leest u even mee? Een vreemd amulet dat ongeveer 1500 jaar oud moet zijn, zorgt ervoor dat een aantal archeologen, wetenschappers en geschiedkundigen slaaploze nachten hebben. Het amulet is reeds in 2011 opgegraven tijdens archeologisch onderzoek in het, het uh, oude historische centrum van de stad Nea Papos, op het zuidwestelijke deel van het eiland Cyprus. Het amulet is voorzien van een inscriptie bestaande uit 59 leestekens. Het vreemde aan de leestekens is dat ze zowel uit Vooruit als ook achterstevoren exact hetzelfde vormen qua leesvorm en dus ook dezelfde betekenis. Aan één zijde van het amulet staat de inscriptie en er staat om precies te zijn het volgende. Nou, uh, u kunt het niet lezen of ik kan het niet voorlezen. Ik kan het wel voorlezen, maar het, het, is een, uh, het zijn allemaal Griekse cijfers en die lezen vooruit als ook achteruit hetzelfde. Um, u kunt het niet lezen, dat is niet zo vreemd. Daar het hier om Grieks gaat. Oh nee, daar het hier gaat om Grieks. Maar gelukkig is dat te vertalen naar Nederlands en dan staat er ongeveer het volgende. Yahweh is de drager van de geheime naam, de leeuw van Re, veilig in zijn heiligdom. De andere kant van het amulet toont verschillende afbeeldingen, waaronder ook een afbeelding van de gemummificeerde variant van Osiris in een soort van bootje. En ook is er een andere afbeelding, namelijk een afbeelding van Harpocrates. De Griekse god van de stilte. Maar daarnaast zijn er ook dieren en andere symbolen te zien. De onderzoekers die het emmeret onderzochten zijn met stomheid geslagen. Dr. Joachim Sliwa, een professor die werkzaam is... Op de faculteit archeologie aan de Universiteit van Krakau in Polen deed er een onderzoek naar en schreef er een verslag over. In dit verslag benadrukt Sliwa dat het amulet iconografisch gezien gebaseerd is op de symboliek van de Egyptenaren... ...maar dat de afbeeldingen door de maker nooit goed geïnterpreteerd kunnen zijn. Daar dit duidelijk terug te zien is in de manier waarop de afbeeldingen zijn gemaakt en zijn samengevoegd. Volgens Sliwa wijken de afbeeldingen daarna simpelweg te veel af van de afbeeldingen uit een nog vroegere geschiedenis waarop de afbeeldingen op het amulet gebaseerd zouden moeten zijn. Sliwa vermoedt zelfs dat de maker van het amulet de Egyptische oog de afbeeldingen simpelweg verkeerd geïnterpreteerd zou moeten hebben. Dergelijke amuletten werden volgens Sliwa gebruikt als zogenaamde talismannen en of gelukspenningen die hun eigenaren moesten beschermen tegen negatieve invloeden en andere schadelijke zaken en of gebeurtenissen. Het Voxia Papucci vliatkia een professor van dezelfde universiteit waar Sliwa ook werkzaam is, gaf leiding aan het team van archeologen die destijds die ontdekking onderzochten. Professor Papucci Vadlikia stelde aan Life Science in een e-mail dat het amulet zou suggereren dat ooit zowel christelijke als ook heidense en andere religies moeiteloos en vreedzaam, zonder problemen naast elkaar hebben, bestaan in het gebied en de tijd waar het amulet zijn oorsprong kent. Zeer waarschijnlijk in het oude historische centrum van de stad Nea Papos. Al met al interessant genoeg dus voor een beetje aandacht in deze podcast. En uh, nou ja, bij deze dus, mysterieus amulet ontdekt. Je kunt het terugvinden via QVF Radio gemist, podcast 55. Daar luister je nu naar, klik en je krijgt alle onderwerpen te zien. Um, ja, nou ja goed, dan gaan we toe naar een uh, lekker stukje muziek. Uh, speciaal voor alle mensen die uh, gediend hebben. En uh, onze vrijheden beschermd hebben en zo. <tie> Brothers in Arms van... Dire Straits. mist-covered mountains are home now for me. But my home is the lowlands, lands and always will be some. In Arms van Dire Straits en u luistert nog steeds naar QFF Radio. Mijn naam is Met en dit is de 55ste aflevering van de QFF podcast. het volgende onderwerp. Ik was trouwens wel even verheugd... want onze kat... ja, een straatkat, die is aankomen lopen... en die zijn we gaan voeren... en die ziet er nu veel beter uit... en dat is zo'n leuk, lief beestje. Hij was er net weer... Soms, soms zie je hem gewoon een dagje niet of zo. Maar vandaag uh, is hij al geweest. En uh, ja, het komt ook gewoon omdat het zo'n uh, stormachtig weer is. Maar ja, nee, dat ja, was heel grappig. Ik kwam uit uh, de woonkamer binnen en uh, daar zat hij. Toen keek hij me aan. Toen kwam hij op me aflopen en uh, om me heen. En toen wist hij al van, oh, ik ga zo wat lekkers van jou krijgen. Dat was heel uh, grappig. Dus, uh, nou ja. Ik bedeef even wat aandacht voor Spok, maar dat is niet het volgende onderwerp, mijn kat Spok. Het uh, volgende onderwerp, uh, dat is natuurlijk uh, een onderwerp wat ik al uh, klaar had staan. Ik zou haar zeggen, bijna een applausje voor mezelf dat ik me hier nog weer uit weet te lullen, want ik... Ik verleugde me net alweer in de zin van dat ik uh, allemaal woorden door elkaar zat te halen. Dat ik alweer merkte, van, oh oh, ik ga zometeen struikelen over mijn woorden. En dan klopt mijn zin niet meer. En dan, en dan moet ik weer dat doen. En, maar dat hoeft er dus niet, want ik kon me nog weer net herstellen. Op de een of andere manier. Ja, weg. hoe meer podcasten afleveringen we maken, hoe uh, handiger ik ook word in het, uh, uh, nou ja, het struikelen, <laughs> zeg maar, of niet meer struikelen. Maakt ook niet uit. Mm, ja. Het gedonder in de voortuin van Rusland. Dat is namelijk het uh, volgende onderwerp. Um, waarom? Daarom... Uh, <laughs> ja, nee, uh, ik kwam ik het tegen. Um, the M.O.D. forced to ask the U.S. for help in tracking a Russian submarine. Uh, the mystery foreign submarine thought to be lurking near Fastlane Naval Base. Nimrod spyplanes had been mainstays of the area of Conanson's fleet since the late 1960s and had a central role in anti-submarine warfare when they were scrapped with an upgrade program running nine years late and 800 million pounds over budget, and I see in a photo of the flight. The Ministry of Defense has again been forced to call for US military assistance to help track a suspected Russian submarine spotted off the Scottish coast. Two US Navy aircraft were drafted into conduct anti-submarine patrols along with a Royal Navy forget frigate uh, near the home of the UK's Trident Fleet at Fastlane Argyll. Critics claimed the US deployment raised questions about the UK's ability to prospect its nuclear submarines following the scrapping of the RAF 4 billion fleet of NUMROD surveillance aircraft in 2010. Nou ja, het gaat eigenlijk over dat de Britten die hebben dus een, een surveillance uh, programma geschrapt. In 2010. En daardoor kwamen ze nu een beetje in verlegenheid. Daardoor na alle waarschijnlijk een Russische submarine. Een onderzeeër opdook voor de Schotse kust. Ik vond het wel even interessant. En daarom meld ik dat even. Dan was er nog iets anders opmerkelijk. Dat heb ik ook even maar geplaatst. In het topic over het gedonder in de voortuin van Rusland. En de French leader urges... To end sanctions against Russia. Against Russia over the Ukraine. Oftewel, Hollande heeft gezegd van laten we de sancties. En dat heeft hij gezegd voor de aanslag in Parijs, overigens. Laten we de sancties naar Rusland. Uh minder erg maken. Nou ja, ik vond het allemaal, ik, ik word ook niet te veel en te lang bij stilstaan, want we besteden bijna iedere podcast de laatste tijd aandacht aan het gedonder in de voortuin van Rusland, maar nee, dit waren toch wel dusdanig opmerkelijke feitjes die ik in het nieuws tegenkwam en uh, dat ik ze en heb geplaatst in het uh, topic en daarnaast ook even daar wat aandacht aan uh, wilde schenken in uh, deze podcast. Nou goed, van het ene onderwerp naar het andere onderwerp en uh, daar gebruiken we zoals gewoonlijk de bumper van Mac voor, dus we gaan naar de bumper van Mac. En daarna naar het volgende onderwerp. En dat volgende ontwerp, dat is uh, natuurlijk even wat de aandacht voor uh, de aanslag uh, in Parijs bij uh, Charlie Hebdo. Um, de ontwikkelingen, uh, nou ja, zou ik wel even kort uh, doorheen kunnen gaan. Uh, nadat dus gisteren de gijzelingen beëindigd zijn... En uh, uiteindelijk kwam een, de vervelende situatie: bleek dat uh, Anonymous uh, zich uh, geuit heeft in een uh, boodschap. En die gaan wraak nemen, en die gaan uh, nou ja, op, op hun manier wraak nemen. Um, dan bleek ook nog dat de gijzeling in Don Martin geen gijzeling was. De gijzelaar die was om half elf ochtends al vrijgelaten. De gijzeling in het Franse plaatsje Don Martin, waar de terreurbroers Sherif en Saïd de dood vonden, was helemaal geen gijzeling. De broers hadden in eerste instantie de beheerder van de drukkerij gegijzeld, maar die was rond half elf ochtends al vrijgelaten. Wat de twee broers niet wisten. was dat er een verdieping boven hen. nog iemand in het gebouw was. Terwijl zij zich alleen waanden. hield de politie op de. hield die de politie op de hoogte. over waar hij dacht. De dat de broers zich bevonden. en hoe het gebouw eruit zag. Zo, de politie, uh, zo kon de politie. zich minutieus voorbereiden. weten en no s Nou, dat was te lezen op poont, Ik plaatste dat. Uh, nou ja. De, de, Verder uh, komt dan die Charlie Hebdo editie van de aanstaande week. Die komt een uh, 1 miljoen uh, oplagen. wordt die, uh, uitgebracht. Uh, daarin zullen zij uh, waarschijnlijk weer de spot drijven met... Um, dan kwam ik nog een, een, een interessant filmpje tegen van, uh, maar ik weet niet of het in het Frans of het Engels, moet ik moet even terug luisteren. even provocation. provocation. Het is 20 jaar sinds we doen provocation. En het wordt genoticed alleen als we over het islam, of dit deel van het islam, die problemen is en die is een minoriteit. En als de regering ons vraagt niet om geen provocation te doen, we hebben het gevoel dat drie idioten die in de straat demonstreren, allemaal hele islam vertegenwoordigen. Het is de regering die moslims insulteert door dat te zeggen. Je moet ze nemen zoals ze zijn. Je moet ze belachelijk maken met humor. Je moet ze ontwapenen met humor en ze geen krediet geven. Door ze serieus te nemen en regimenten van riot-cops te sturen om ze te houden, neemt men ze serieus. Ja, en dat waren de woorden van Garp. Oftewel, de man die nu dood is. Ja, dat is toch wel uh, heel erg. Um, dan, ja, veel mensen die uh, gaan betogen, de straat op gaan. Um, dan heeft Hans Janssen die had vanmorgen een heel interessant stukje op uh, Geen Stijl. Die schreef: uh, De aanslag in Parijs van woensdag is de zoveelste moordpartij in de jihad-oorlog, die, die al eeuwen voet Politici zoals Rutte, die zelfs nu. ...nog weten te vermijden. Het woord islam in de mond te nemen... ...tonen daarmee een soort dapperheid... ...dat niet genoeg bewonderd kan worden. In de nasleep van het bloedbad bij Charlie Hebdo... ...tonen ook tv-presentatoren en burgemeesters... ...een soort heldhaftigheid... ...waar we alleen maar stil van ontzag naar kunnen kijken. Het is zo langzaam, want immers zo goed... als Algemeen bekend dat het voeren van een jihadoorlog een van de opdrachten is die de Koran en de Islam aan moslims geven. De overgeleverde uitspraken van Mohammed, 75 632 laten daar geen enkele twijfel over bestaan. De inhoud van de wekelijkse prediking, eh, prediking in de moskee en de handboeken van de sharia herhalen het alinea na alinea. Mohammed heeft, volgens de verhalen die de beroepsmoslims zelf over hem vertellen, altijd prioriteit gegeven aan de jihad en het inperken en opheffen van de vrijheid van meningsuiting vanaf het eerste begin van zijn carrière als machthebber en Mohammed is het voorbeeld voor alle beroepsmoslims. Zijn voorbeeld is hun wet. Een einde maken aan de vrijheid van meningsuiting is nodig omdat de islam het beste opereert in een ruimte waarin mensen bang zijn en hun mond houden. De Koran draagt de moslims expliciet op om wie geen moslim is bang te maken, te terroriseren en te intimideren. De islamitische klaagpartijen over islamofobie zijn dan ook van een zelden vertoonde bedrieglijkheid. Beroepsmoslims weten dat de Koran eist, oplegt en gebiedt dat de islam gevreesd wordt. Maar wanneer iemand die geen moslim is inderdaad daadwerkelijk bang is voor de islam, dan is het ook weer niet goed. Dan zijn... We boosaardige islamofoben tegen wie de overheid nodig maatregelen moet nemen. Nou ja, uh, dat verhaal gaat nog even door. Het is interessant. Ik zou het even lezen. De man heeft altijd wel interessante verhalen. Maar de, uh, dit keer uh, zat hij aardig raak ook met zijn uh, visie op uh, de aanslagen en uh, terreur in uh, Frankrijk uh, en uh, Parijs de afgelopen... Uh, ja, dagen. Um, dan was er vandaag even sprake van het feit dat uh, Disneyland ook uh, geëvacueerd werd. Uh, Euro Disney in uh, Parijs. Maar er bleek achteraf een uh, loosalarm. Net zoals het ontruimen van het uh, plein nabij uh, de Eiffeltoren. En dat krijgen nu natuurlijk uh, paniekreacties. Verder was er de BBC die onder vuur komen te liggen. omdat. Uh, eerder hadden zij een soort regel. waarin stond dat uh, een afbeelding van de profetie te Mohammed verboden waren. En dat hebben ze nu aan een laars gelapt. En dat komt er op veel kritiek te staan. Nou, verder blijft Frankrijk in de hoogste staat van paraatheid. En na drie dagen van terreur in en rond Parijs is Frankrijk nog steeds in de hoogste staat van paraatheid. Er zijn 320 extra militairen ingezet bovenop de duizenden politie- en veiligheidsagenten die al op de been zijn. Dat zei de Franse minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cazeneuve. Zaterdag na een crisisberaad van meer dan Twee uur. Uh, nou, voor de rest uh, dan zijn ze nog steeds op jacht naar die vrouw. Uh, maar die vrouw die schijnt dus in Syrië te zitten. Dat is het laatste nieuws. Dus die, uh, die, die schijnt al voor deze aanslagen uh, gevlucht te zijn naar uh, Syrië. Um, verder plaatst uh, um, Toxop nog een interessante documentaire over de GIGN. De speciale eenheden van de Franse overheid die uh, betrokken waren bij uh, de bevrijdingen. Um, nou, Arminius post ook weer een heleboel interessante dingen. Uh, Ik post ook nog een filmpje van uh, Pil Fortuin. Waarin uh, Pil ook even. Uh eh, nou ja, ook aanhoudt wat het gevaar is van eh, wat gaat komen eigenlijk min of meer er staan wat filmpjes in van hoe die oh, eh, de, de bevrijdingen precies verlopen zijn, dan is er nog een stukje over de Facebookpagina pagina, hashtag niet mijn islam is van een islam fundamentalist heeft geen stijl uitgezocht um, one hour compilation of how islam is ruining Europe and America is een, een uur lange documentaire die plaatst uh, Armeniërs uh, gezochte vrouw Franse Gijsselnemer zou in Syrië zijn, het plaats ik eerder vanavond. Ja, nee, dan hebben we u weer een beetje bijgepraat over de aanslagen in Parijs. En, uh, want ja, dat is natuurlijk allemaal, al met al wel um, heftig geweest en het zal ook nog wel even naslepen. En we zullen het ook in uh, de Podcasts die nog gaan komen, nog wel vaak daarover gaan uh, hebben. Daar twijfel ik eigenlijk niet eens uh, over. Goed, we gaan naar een uh, muziekje. En uh, daarna gaan we verder met het volgende onderwerp. We gaan uh, luisteren naar. Um, nou ja, Brain Power. Uh, dat is een andere Nederlandse uh, hip -hop En we gaan uh, luisteren, doet hij samen Tootal naar het nummer Doe Doe Do Doop. Ah ah ah ah. Ah ah Check it. Ah ah ah ah. Ah. Uh, uh. Oh, ja, wacht. Ah, ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Checking. Wij zijn out of control. In de studio hebben yo, what's up, man? Check me shit, daar. Shit, het is die lange. In het nieuws met Gerrit. Resultaten. Iets meer over spangen. Plankenkast gespannen. lutsen in die wangen. Leg je goed onder de pannen. Maar niet als Jan en alle man. G. Kom met die woorden. Schat als een boekanier. Piet is nogal funky. houdt de deur op een bier. Gasten willen, huh? Bak maar als een mier. Stuur je een krat bier. En het was weer stil. Brainiac of ook wel Braintje, ik ben zo dubbelzinnig Soms neem ik een duet op in mijn eentje Staat als een huis, van de kelder tot de zoldervliering Ik rock al jarenlang door, net als de Golden Earring Oh, sta je naast me, je komt niet eens in de buurt Schreef deze tekst in de helft van de tijd Dididu, je hoort waar ik optreed En vriend meteen, hoek je maar opbreng Ja, ik zet je op de lijst, min 1 Wij zijn, out of control In de studio industrie die zoekt naar gimmicks, maar ik heb lyrics, mijn imago is mezelf, en zijn wie je bent is weer geen image, je carrière bestaat uit wackered jingles, het ja, lukt er niet echt, net als kassettesingles, rockin' it up, ik ben zo lang verwacht, dat het leek alsof mijn debuutplaat een comeback was, ongekend, soms zijn mijn raps ongepland, maar dat hangt er vanaf wat ik zeg op dat moment, blijf lekker viben! En hou je niet afzijdig aan de vonk, evenwijdig. weinig. is leid en tegenstrijdig. Ben alleen onder de mensen, hoeft niets maar het wensen. Wil slapen, maar ben rusteloos. Heb zin, maar ben lusteloos. Jinx! En dan lukt het weer niet. Net je werkstuk al, en yo, je drukt op de lied. Moerstaal, mijn broerstaal is dan niet komisch. Yo, ik in ademsnood, ik ga mijn rijms economisch. Taal structureel vernuft, logisch. Kan niet anders. Okay. Het lijkt wel genetisch, maar um, nu even voor het echio. Oldschool vave, als die snelste muis in Mexico En gasten lappen voor die onzin? Brain, maar oma samen klappen voor die nonsens Wij zijn, out of control In de studio, hebben we lol We noemen het, doododo -do -do. Stroomt melig, maar echt niet goedkoop Nou een gast als mijn maatje, ene keer een duveltje, dan weer een spaatje. Je weet nooit uit welk vaatje hij nu weer tapt, of wie hij nu weer tapt, of wie hij nu weer... Gasten zijn hopeloos, er is een hopeloos Rhyme, bolle boos. je zegt studentico's, maar dat klopt niet Ik jongleer nog met diploma's, Rie en ik we gaan way back, net als je oma Maar het mooiste komt nog Wacht maar op mijn solo Trok altijd alleen uit de manieren van de Large Professor Kom groter, gretiger en gertser Je wilt toch altijd juice? Noem me dan de Vest En niet achter feiten, doe niet aan meelopen Ik doe karakters klakkeloos na als Kees van Koten Afgelopen donderdag was ik, ik kent die stilo Doe shows in het land of ik chill in Paradiso Struik al over mijn veters, ik heb niks beters Lekkere track? Ik werd met Toast een eendeleven. leven. Dat was iets wat ik niet had gedacht. Ik schilde van de grond af omhoog als Ja, Kom. groen als een komma, hou me van de domme. Als je weer op straat staat op de sommen, terwijl we nog niet eens zijn begonnen. Wij iets nots pompen? Kom op, wee. Hey. Dat kan je, hoe klein is die kans? Die kans is kleiner dan een smart car Die na een lange afstand Parijs-Dakar van de lende uit elkaar apart valt. Op het afgerachte asfalt of Theo van Gogh, die afvalt. Of Greenpeace die voor niets lieve zeehondjes afknapt. Ja, bro, de strekking is nog duidelijk. De track valt op net als de combinatie van ons uiterlijk Wij zijn out of control In de studio hebben we low We noemen het 2 to tell Stroommelig, maar echt niet goedkoop Wij zijn ah ah ah, ah, ah, ah, ah. Studio. Oh, oh. Hebben we lol. Ja, dat hebben we wel. Studio lol, zeg maar. Studio lol. Yeah, man. Strot. menig, maar echt niet goedkoop. Nee, dat is deze QFF podcast ook niet. Dat was Brain Power samen met Too Tall. Van het album door Merg en Brain. Was het een nummer doe Do Do. Ja, ik weet niet wat het is, maar hey, ondanks dat het een oud album is, ik die, die blijf te gek vinden. Ik draai het nog vaak. En Empire Power is uh, in mijn ogen toch wel een van Nederlands, uh, n -n -n -n, nou, misschien wel, het is de Nederlands beste op het gebied van uh, hip-hop. Uh, maar, maar misschien komt dat ook wel dat hij niet zo die waardering krijgt. Um, omdat niet iedereen zijn teksten ook begrijpt zoals ze bedoeld zijn. Ja, we hebben te maken met een, uh, een heel groot deel van Nederland dat eigenlijk niet echt al te slim is. Niet echt altijd wakker. Ik heb het idee dat uh, brainpower dat wel is. En ook wel probeert om wat door te laten schermen. Maar dat wordt niet altijd door andere mensen geapprecieerd. Zeg maar. Goed. Um, van brainpower naar um, het volgende onderwerp. Dus dat betekent uh, de bumper van Mac. Hey Mac, uh, hier gaat je bumper weer. Ja, en dat volgende onderwerp is eigenlijk niet mysterieus. Of nou ja, misschien ook wel een beetje. Maar of daar nou speciaal mysterieus achtergrondmuziekje bij hoeft. Nee. Ik wil het met elkaar even gaan hebben over een uh, artikel/slash topic. dat ik vandaag ga uh, starten op uh, Q5 Wim Hof. The Iceman, Inner Fire. Ik kan heel lang en heel veel over hem gaan vertellen. Ik denk dat de meeste mensen hem me ook kennen. Dus die man die ongelooflijk warm, of ongelooflijk lang. Zeg maar zonder warmte in de kou kan overleven, survivalen. Um, ja, er zijn heel veel filmpjes, maar ik denk dat het het beste is als we even een, een klein stukje van, uh, ja, in vandaag gaan kijken. Luister, luister even mee. Ja, we gaan niet, ik ga het kijken en, luister, en jullie gaan het uh, luisteren. Tot zo. dat een mens dus wel in staat is om zijn autonome zenuwstelsel en zijn immuunrespons op een vrijwillige manier te beïnvloeden. En dat was echt iets wat in de tekstboeken staat, dat kan niet. En dat is dus een wetenschappelijke doorbraak vandaag. Mensen zijn in staat om bewust hun immuunsysteem te beïnvloeden. Wie net als Iceman Wim Hof in ijsbaden gaat zitten, mediteert en ademhalingsoefeningen doet, kan dus zijn afweer verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. En Wim Hof kreeg zelf afgelopen zondag als eerste het resultaat te horen. De ...resultaten van uh, eigenlijk 35 jaar van mijn uh, eigen onderzoek. Ik ga het nou horen, de uitslag. Dag Matthijs. Alles goed. Peter. Gaat gebeuren. Geweldig. Gaat het zeker gebeuren. Zonder wetenschap zijn we niet, uh, uh, geen speculatie, resultaten. Ja, nou, die zal ik laten zien straks. Alle componenten waren uh, winst, winst, winst, winst, winst, superwinst. Zei het, al, het is een wetenschappelijke doorbraak die ook internationaal niet onopgemerkt blijft. Want vandaag publiceert het gerenommeerde Amerikaanse blad *Nas* de bevindingen van de radboud UMC. En in 2011 onderzochten de wetenschappers die Iceman en de technieken waarmee die beweerden dat hij zijn eigen immuunsysteem kan beïnvloeden. En de grote vraag daarmee was uiteraard: werkt dat dan ook bij andere mensen? Nou, en vandaag volgde dat hele proces gedurende de afgelopen drie jaar. Die resultaten die kwamen. Zeg maar Allemaal één voor één binnen natuurlijk. Dan moet je van die hele groep verzamelen. En dan hadden we al het eerste stukje. En dan een paar dagen later kwam het tweede stukje. En weer een ja. paar dagen later derde. Een revolutionair onderzoek van het Radboud UMC met revolutionaire resultaten. En iedere paar dagen kwam hij bij mij binnenstormen <laughs> om te zeggen van dit is ook nog het geval. En dit klopt ook nog. En nu weten we ook nog het mechanisme. Het zeg maar. viel eigenlijk de hele puzzel eh, dus het val, dat was langzaam echt in leuk. elkaar. En uh, dat was wel heel, heel leuk om, uh, om mee te maken. Ja. Een wetenschappelijke doorbraak. Mark! Wim, ja? het is gevoelstemperatuur min 15. Ja. Ik heb het heel erg koud op dit moment. Ja. En jij loopt zo. Ja, omdat bij ons die mechanismen gewoon weer goed werken. Oh, man. Ja, ja. We hebben het warm. Wij hebben het warm, omdat bij ons die mechanismes nu wel werken zijn ontwaakt. En uh, daarom hebben wij het niet koud. En bij jullie werkt het niet, dus jullie kleren aan hebben. Hij is wereldberoemd. Wim Hof, beter bekend als de Iceman. 8 o'clock now on a Friday morning, January 25th, 2008. A chilly morning for most folks on the plaza. Really, really chilly. Zo beklimt hij de Mount Everest in zijn blote bast En loopt hij op blote voeten een halve marathon in Lapland. Hij doet het onmogelijke. Het is twee jaar geleden dat we elkaar voor het laatst hebben gesproken. Um, er zijn inmiddels heel veel uh, Wim Hofjes bijgekomen eigenlijk. Hè? Daar lijkt het wel op, ja. ja. In 2011 doet het Radboud UMC onderzoek naar Wim Hof. Ja, Wim Hof kwam destijds naar ons toe met de claim dat hij zijn immuunrespons kon beïnvloeden. En wij zeiden, dat is iets wat je niet kan beïnvloeden. Maar omdat Wim Hof heel veel bijzondere dingen heeft gedaan, zeiden we, nou, het is wel leuk om die man een kans te geven om uh, te laten zien of dat zo is. Oké okay, Wim, ja. dit is de endotoxine. Oké. Okay. Een hele laag hoeveelheid. <coughs> dus het laatste moment uh, om nee te zeggen is nu, maar ik begrijp dat je wil. Nee, 100% uh, doorgaan. Nou, ik ga toedienen. Dan merk je niks Nix van. Niks battle begin. Wim Hof krijgt een deel van een dode bacterie ingespoten. Ongevaarlijk. Je gaat niks acuuts merken, maar pas als wat merkt is het even af. Maar ondertussen is het lichaam wel al bezig, hè? Ja, correct. Dus ik ga ook even... Ja, ja, jij, jij mediteert gewoon door. Ik ga in de oppositie. Normaal gesproken word je daar enkele uren ziek van. Maar Wim Hof, door zijn speciale meditatietechniek, gek genoeg niet. Er is iets gebeurd hier. Iets goed. Nou, toen hadden we Wim Hof als enige proepersoon, zeg maar, die zijn techniek uitvoerde. En we hebben hem vergeleken met meer dan 100 mensen die dit soort onderzoek eerder hebben ondergaan. En wat we vonden bij hem is dat hij in staat is om zijn stresshormonen omhoog te brengen. En we weten van die stresshormonen dat ze je immuunsysteem kunnen onderdrukken. En dat was ook bij hem het geval dat hij een hele lage ontstekingseiwit in zijn bloed had. Maar het is maar één bevinding bij één persoon. En dat is dan nog geen wetenschappelijk bewijs. En daarom waren we heel gemotiveerd om te zeggen, we willen nu groepen mensen gaan vergelijken. Dus een groep die getraind is door Wim Hof ten opzichte van een groep die niet getraind is. We zijn heel blij dat we geld hebben gekregen om het onderzoek verder uit te breiden. En deze jongens die achter nu even lekker aan het voetballen zijn in de Frieskou. Uh, die zijn met Wim een week naar Polen geweest en die zijn getraind in zijn techniek. En uh, we gaan kijken of zij nou ook in staat zijn om hun immuunsysteem te onderdrukken. Als dat nou zo is, wat betekent dat dan? Nou ja, ik wil niet uh, erg vooruitlopen op, op de resultaten. Sorry dat ik een traan in de oog van de kou wind. Ja, het is heel koud, Het is hè? ijskoud. Ja. Uh, maar uh, we gaan eerst die testen doen. Laten we gewoon, uh, eerst als, uh, gewoon die testen gaan doen en kijken hoe het uh, uitkomt. Uh, en dan gaan we daarna vertellen wat dat uh, zou betekenen. Maar het zou wel iets heel bijzonders zijn dat je mentaal je immuunsysteem zou kunnen winnen. Ja, dat Waar zou echt om? heel bijzonder zijn. Ja, zeker. Twaalf vrijwilligers, allemaal gezonde jonge mannen, zijn vier dagen in training geweest bij Wim Hof in Polen. Om in korte tijd te leren wat Wim Hof al jaren kan. Tegen extreme kaal en mediteren. De kracht van je eigen lichaam, broer. We hadden 24 jongens die allemaal heel graag mee wilden op training met Wim Hof ook naar Polen mee en die waren ook beschikbaar. Die hadden ook tijd om mee te gaan en daarna ook die testen ondergaan. Maar we hebben daar de helft van door Loting dus aangewezen aan de groep die meeging met Wim Hof, die getraind werd, en de, helft, de andere helft niet. Ja, we zijn er. geweldig, geweldige kracht. Hoi Jiltz, daar is, die, is het? Als je die tintelingen nog niet voelt en uh, de lichte loomheid nog niet voelt, doorgaan met die snelle ademhaling. Nu er niet 10, wel 20. En dan 5 langzaam in de laatste keer. Hartstikke die, dan moet die gaan lukken. zijn we mee geweest naar Polen naar de training. Uh, en dat, uh, ja, dat was toch wel heel bijzonder om mee te maken ook. Om te zien hoe Wim dan uh, uiteindelijk te werk gaat. En uh, ja, die nam die groep uh, flink onderhanden om maar zo te zeggen. En uh, maakte er een echt team van binnen een paar ja, dagen. Nou ja, al met al een, en, een, een uh, ja, best wel een interessante... Uh, ik kan het wel helemaal, maar het loopt nu al een aantal minuten. Uh, je moet het eigenlijk gewoon zelf even gaan kijken als je meer wil weten. Het topic over uh, Wim Hof, de Iceman. En nou ja, dat kun je ook terugvinden via de q radio gemiste knop. De luisteren overigens, uh, dat is wel leuk om uh, misschien even te vermelden, 407 mensen naar de uh, q uh, streams. En dan waarschijnlijk ook nog mensen via 66.6 FM. Um, goed, nou ja, van uh, Wim Hof, die Iceman, uh, is het misschien een goed idee om even naar een uh, stukje muziek te gaan. En dat gaan we ook doen. Uh, we gaan uh, luisteren naar uh, Ramstein met uh, Amerika. Weiß noch niet dat er tanzen muss. Wir bilden einen loopt het Nederlandse nieuws trouwens ook hopeloos achter op QFF. Maar goed, daarover meer zometeen. Dit was Ramstein met Amerika. Um, waarom het Nederlandse nieuws zo achterloopt? Nou, dat kan ik heel uh, simpel vertellen. Ik postte vanmorgen vroeg al, heel erg vroeg, um, een link naar een website met een aftellende klok. En um, het is nu uh, 20 uur 19 dat uh, andere nieuwsites. Laatste morgen een nieuwe aanslag. vraagteken Een mysterieuze website met een aftelklok lijkt aan te geven dat er morgen een nieuwe, of dat er morgen tijdens de demonstratie in parijs iets staat te gebeuren. De website toont een islamitisch symbool tegen een zwarte achtergrond. Verder is er een klok te zien die aftelt. Vermoed werd dat Anonymous achter de site zat, maar de beweging heeft de morgen heeft volgende wat slecht geschreven van Point. Maar de weg heeft volgende de morgen expliciet afstand genomen van de klok. Oordeelde zelf. Klik. Ik ben benieuwd. En dan misschien de fundamentalisten juist aanpakken. Nou, um, allemaal reacties en zo. Um, ik, ik plaats dat vanmorgen al. u het maar na. Dat was dat. Um, ja, OP Charlie Hebro. Die website zeg maar. Um, goed. Was er nog meer nieuws? Nou, um, nee. ja, Tenminste, wat ik buiten het programma om... Ja, Hans Teeuwe, dat wil ik nog wel even toevoegen aan dat wat ik al over um, de, de hele oh, hey, toestanden in uh, uh, Frankrijk heb kunnen zeg, uh, zeggen. Ja. Um, uh, iets over Hans Teeuwe, maar ook nog, uh, Toppers uh, Femen uh, vrouwtje steekt een Koran in de fik... Helemaal naakt. Heeft ze ook nog fuk Koran op haar lichaam geschreven. En ze steekt inderdaad een Koran in de Fik. Mm, ik, uh, dat kan nog leuk worden. Dit kan allemaal nog. Uh, ja en dan hebben we Hans Teeuwe. Die, uh, die zegt het volgende. Laten we daar ook even gaan, uh, naar gaan luisteren. Trouwens en dat mevrouwtje en Hans Teeuwe. Komen allebei uh, via geen stijl. Dat lees ik daarnet. Uh, dat wil ik wel even in keer als bron vermeld hebben. Goed Hans Teeuwe luister even. En na de afschuwelijke aanslag in Frankrijk. Gaan we stemmen op. Die zeggen, wordt het niet eens tijd dat we gaan nadenken over de connectie tussen geloof en gedrag? Laten we eens nadenken of het misschien zo is dat bepaalde geloofsopvattingen kunnen leiden tot een bepaald soort gedrag. Wordt het niet eens tijd om het daarover te hebben? En dan zeg ik, nou ik dacht het niet, ik dacht het niet. Laten we het eerst eens even hebben over, over, over, over de kruistochten, ja? Laten we eens even hebben over de slavernij. En laten we het eens even over hebben waarom er alleen maar witte mannen in de pitels zitten. Laten we het daar eens over hebben. Laten we het hebben over breinlijk, over push, over bloed, op bodem. En laten we eerst eens even heel duidelijk vaststellen dat de aanslagen in Londen, dat de aanslagen van 9-11, dat de aanslagen in Madrid, dat al die bedreigingen en al die onthoofding natuurlijk helemaal niets te maken hebben met geloof want stel je voor dat we zouden gaan overwegen dat het er misschien iets wel mee te maken heeft weet je wat we dan doen oh, dan spelen we Griet Wilders in de kaart Git Wilders die spelen we dan in de kaart Git Wilders afschuwelijk. Oh, ja, Hans Teeuwe, die, die doet het goed. Weer een filmpje. En uh, nou ja, ik moet zeggen, hij, uh, hij, hij doet het in ieder geval goed om uh, in de schijnwerper uh, te komen op deze manier. Goed, um, ja, nou ja, van het uh, nieuws over uh, er even tussendoor uh, maar naar het uh, volgende onderwerp. En uh, daarvoor hebben we Max Bumper. Dus uh, Max Bumper, daar gaat hij weer. Volgende onderwerp is iets dat ik eerder vandaag las in het topic. De geheimen van de NASA. Dat is ook wel een beetje het NASA-dump-topic. Daarin stond te lezen. NASA lanceert een raket SpaceX naar ruimtestation ISS, ruimtevaartorganisatie NASA, is erin geslaagd de Falcon 9-raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX, waarvan een deel moet worden opgevangen op een platform in zee, te lanceren vanaf de vliegbasis Cape Canaveral in Florida. Dinsdag werd de lancering van de raket afgelast een minuut van tevoren wegens technische problemen. De lancering van de SpaceX-raket was live te volgen via de Amerikaanse media. De onbemande raket moet een Dragon-capsule naar het Internationaal space-station brengen. De ISS. Aan boord van de Dragon is ruim 2000 kilo aan voorraden en experimenten voor het ruimtestation. Het bijzondere aan de lancering van de Falcon 9 raket is dat het eerste deel van de raket na de lancering moet terugkeren naar aarde. Wanneer, eh, waarna het moet landen op een platform van de 91 meter lang en 52 meter breed in de Atlantische Oceaan normaal gesproken stort de eerste trap van een raket in zee maar door de raketten opnieuw te gebruiken kunnen miljoenen dollars worden bespaard nou ja dat, dat stond erin en ik vond het wel even noemenswaardig daarom even wat aandacht daarvoor en van dat onderwerp gaan we gewoon vrolijk even door naar het volgende onderwerp, dus pakken we opnieuw de bumper van Mac erbij En dat volgende onderwerp is uh, iets wat ik uh, tegenkwam in de, uh, nou ja, de QFF uh, dump. Ja, Het uh, is namelijk een, een, uh, ja, dat is een filmpje, ik ga het je wel even laten horen, je moet zelf eigenlijk maar even kijken. Het is een, een kettingbotsing uh, in de sneeuw op een snelweg. En uh, er staan mensen langs de zijkant toe te kijken en die filmen dat. En, luister maar even mee. Oh, watch out! Watch out! Watch out! Oh lord! Oh. Oei, oh, ja, en dat was echt een truck die gewoon met honderd of zo eraan komt, tachtig of zo. Boom en die knalt er volle vaart in. Is Je snapt niet die die dat mensen zo hard in. rijden in de sneeuw. En mensen raken nu in paniek in totaal knallen 193 auto's hier op elkaar. Wat is dat? En het gaat echt hard. Ja, echt uh, gruwelijk. En dan blijkt er dus dat in één van die vrachtwagens ook nog vuurwerk zit. Luister maar even mee nog. Er zit er geluid bij, bij dit filmpje? Ja. En het vuurwerk gaat dus af. Dat is echt raar, bizar gewoon. Goed, nou ja, dat kwam ik tegen, en ik kwam nog iets anders tegen over, uh, nou ja, dat moet je eigenlijk zelf maar even lezen, het gaat ook weer over uh, hoe men ons uh, eigenlijk, uh, hoe men dingen als YouTube en, en uh, dat soort dingen in de gaten houdt en uh, hoe ze daar op een slimme wijze uh, ritmes aan verbinden. Uh, allemaal heel erg interessant. En ik vond de dump die mocht wel weer eens even naar boven geschopt worden op QFF. En daarom dus even wat aandacht voor de dump. Van de dump naar het volgende onderwerp. En uh, nou ja, dan pakken we gewoon weer uh, Max een bumper erbij. Uh, ja, en uh, zo uh, gaan we in deze 55ste QFF podcast gewoon door. We just keep on trucking. En dat brengt me eigenlijk wel bij een muziekje zo meteen. En dat volgende onderwerp, eh, dat staat natuurlijk ook alweer klaar op uh, QVF. Want ja, het hashtag podcast en dan het nummer van de podcast erachter zonder spaties aan elkaar. Eh, ja, dat, dat zorgt er toch voor dat ik ook makkelijk dingen terug kan vinden. En uh, de mensen die luisteren ook. Goed, het volgende onderwerp is uh, Adam Wijshoop. Dat is natuurlijk onze uber, ober, oppergod, zeg maar. Uh, hè, QVF, zoals u weet, is natuurlijk gewoon de echte illuminatie En uh, nou ik vond dat het vandaag wel een beetje... Uh, op zich, uh, hij is nog niet. Uh, zijn verjaardag is pas uh, 6 februari. Maar ik vond dat we wel wat aandacht uh, mochten besteden aan uh, Johan Adam Wijshoopt. Hij was uh, de Duitse oprichter van De. Illuminati. Hij groeide op in Ingolstadt waar hij professor in de rechten werd. In 1775 brak hij met de Jezuïeten waar, ja, waar hij toch wel enige tijd lid van was. Zijn kijk op de wereld werd extreem liberaal en hij pleitte voor het afschaffen van alle georganiseerde religies en alle staten. Met behulp van Baron Adolf van Knigge richtte hij op 1 mei 1776 de Echte Illuminati op. 1 mei, dat is voor ons niet eh, ja, Heel veel mensen vieren de dag van de arbeid en wij bij QFF vieren dan altijd onze oprichtingsdag. Wijshaupt nam de naam Broeder Spartacus aan. De structuur van de Illuminati, waarin lokaal opererende cellen niet of zo weinig mogelijk op de hoogte waren van elkaars bestaan, werd later overgenomen door onder meer de Baat in Syrië en Irak. In 1777 werd Wijshaupt lid van de Vrijmetselarij. Hij probeerde de uitgangspunten van de illuminatie in te voeren bij de Vrijmetselaars. Hij stierf in 1830 in Gotha, een district in Turingen, nadat hij uit Beieren was gevlucht. Sommige bronnen nemen aan dat hij al in 1811 is gestorven. Een eeuw na zijn dood werden zijn ideeën opgepikt door occultisten. Sommigen beweren dat 1 mei, na de oprichtingsdatum van de Illuminati, later de communisten is overgenomen als hun feestdag, de dag van de arbeid. Tja, vrij sumier eigenlijk deze informatie, dus uh, laten we ook eens even kijken wat de Engelstalige Wikipedia pagina over Adam te vertellen heeft. Of over Adam... Johan Adam Wijshaupt, uh, February 6, 1748, in Ingolstadt, en 18 november 1830, in Goda, was a German philosopher and a founder of the order of the real Illuminati, a secret society within the origins of Bavaria. Nou ja, dit kan ik wel verder helemaal voorlezen, maar ik zou zeggen, mensen die dat heel erg graag willen weten, neem even een kijkje in het topic Adam Wijshaupt of Tik even in het zoekvenster. Hashtag podcast55 in. Of ga gewoon naar de q radio gemist knop. En als je dan de 55ste aflevering terugluistert. Klik je op de onderwerpen. En dan krijg je ook een linkje naar dit topic te zien. Goed. Uh, nou ja Dat was ook weer wat aandacht voor uh, Adam Wijshout En uh, dan gaan we nu naar een muziekje. Zoals ik al beloofde. Uh, want ja. Een belofte maakt schuld. En uh, nadat nou, we net naar Ramstein hebben geluisterd, gaan we nu luisteren naar een liedje. Dat is eigenlijk een beetje het lijfliedje is van uh, QVF ook. Danke. Nummer Convoy van C.W. McCall. Because we Jesus, we Jesus, nee, we just keep on trucking. We keep on fucking Jesus. Wat leuker met God doe je bij de echte illuminatie. Dus bij QFF, Hier op QFF radio. Mijn naam Spagel met een, uh, dit is de QFF podcast. Maar nu gaat u luisteren naar Convoy.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 Het grappige is, ik zet het liedje op en ineens lopen de, de luisteraars, zeg maar de aantallen op. Want we hebben bijna 600 luisteraars ineens. Het gaat echt heel snel.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 Wat your 20? Omaha. wat there for sure. Well, mercy's sake, good buddy. We ah, En dat so. was onze uh, live lead Convoy van C.W. McCall. En dat past toch wel een beetje bij uh, QFF. Nou goed, welkom terug bij uh, de QFF podcast aflevering 55. En uh, we gaan naar het volgende onderwerp. Maar ja, dan doe ik het natuurlijk weer verkeerd. Ik moet natuurlijk eigenlijk beginnen met Max Pumper... omdat we naar nou het volgende onderwerp gaan... Ja, ik druk weer op de knop en dat had ik niet moeten doen. Het volgende onderwerp. Sorry. Ik verneukte de bumper van Mac. Dat spijt me. Mea koepa Mea koepa Ik zie dat de is inmiddels ook online gekomen. is Mooi, Tox. Ik ben live met podcast bezig. Zin om mee te doen straks. Zo. Goed. Nee, ja. Ehm. Ja, het volgende onderwerp. Berichten van de Galactic Federation. En daar paste het volgende muziekje bij. En die zet ik gewoon even opnieuw aan. Kijk. Berichten van de Galactic Federation. Ja, nu hoor ik mensen denken van... Nee, geen saloon. Nee, dit is puur cynisch bedoeld natuurlijk. Ik kwam dit topic tegen. En ik dacht van hier... Moet ik maar eens weer even wat aandacht aan besteden. Want het waren mooie tijden. Het waren echt... Nou ja... Soundeffect. Uh, tijden met Anton Teuben. want jonge, jonge, jonge, jonge. Wat ging die gasten ongelooflijk mee in die lulverhalen over de Galactic Federation bullshit. Ik weet nog dat Roy, helaas, uh, een, ja, niet meer op QFF maar dat Roy en ik een keer een hoax op de gezet hebben ook om. ...mensen te doen laten geloven... ...dat de Galactic Federation... ...zich zou gaan vestigen in... De Crystal Cathedral. Zo'n een of andere kerk. En dat uh, was van een uh, tv-dominee die geldnood had. En weet ik veel. In ieder geval, Dat werd door heel veel mensen overgenomen, dat bericht. En uh, ja, dat vond ik dan toch wel weer grappig. En ik kwam nu dit oude topic tegen. En ik dacht van, ik, laat ik hem eens even een klein beetje bumpen. De berichten van de Galactic Federation. We hadden het gisteren al even over Nibubu en over Niburu. En uh, het hele gelul. En, en de lol die we er ook aan beleefd hebben. En uh, nou ja, vandaar om dit. En, en, goed. De Galactic Federation, Salusa. Voor de mensen die meer lol uh, willen beleven aan die chat, ik zou zeggen van ga, ga, ga eens googlen. Verdiep je er eens in en hier uh, zult een heleboel lol eraan beleven. Goed, um, ja, dat was dat. En, uh, ik uh, ga van uh, dit onderwerp eerst nog aan, gewoon weer eens een lekker muziekje draaien. We gaan luisteren naar uh, Light Years van Timurkwai. Light Years away from the color of my brotherhood. ahead will be a new solution. Light chairs from our duty to assistance. Hey, so far. Light chairs, light chairs, light chairs, light chairs, light chairs, light chairs, light chairs, light chairs, light chairs. Deze light years, kan ik jullie meedelen dat Toxopea straks ook nog even mee komt doen in deze 55 e QFF podcast. QFF podcast, sorry. to use that earthly power Van Jimmy Murkwai. En u luistert nog steeds naar QFF Radio. Ja, echt waar, QFF Radio. Qf. Qf. 666, <laughs> It's not what you think it is. Nee, no, it's not. Really. QFF Radio 666. It's all about information. Het gaat hier allemaal om informatie bij uh, QV Radio. Um, um, goed, dat was uh, Jimmy Rekwijn met Light Years. En uh, we gaan zo toch uh, zo bellen. Maar we doen eerst gewoon nog even een lekker muziekje. Waarom? Nou, omdat het kan. Gewoon puur omdat het kan. We gaan luisteren naar Star Hustler van Laserhawk.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 Dat was een Star Hustler van Laserhawk. Echt een ongelooflijk uh, lekker nummertje. Um, tijd om uh, Toxo er eens bij te gaan halen. Uh, Toxo, bellen. Want hij zat klaar ervoor, zei hij. En, uh, nou ja. Dus even kijken of we hem kunnen bereiken. Zullen we zijn een, uh, muziekje er eens bij opzetten? Ja, misschien moet ik dat gewoon doen, ja. Terwijl we bellen met Toxopees. Dit liedje degraderen we bij deze tot het... Of nou ja, promoveren kan ook. Het is maar net hoe je het bekijkt. Tot, uh, we schuiven hem door. We geven het liedje een nieuwe taak. Namelijk... Mooi, Toxop. Ja, ik, ik heb dit liedje net gepromoveerd of gedegradeerd, hoe je, hoe je het wil zien. Tot het liedje waarmee ik jou ga bellen. Altijd is jouw intro tune wordt dit. Oh, ik heb hem net niet gehoord. Oh, nu wel? Nu ja. Ja, nou ja dat, dat, dat, dat horen de mensen dan wel, zeg maar, die hem terugluisteren of die nu live luisteren. Het zijn trouwens inmiddels 619 mensen. Dat zijn best wel veel voor de zaterdagavond. En uh, nou ja, ik, ik, uh, ik, ik, ik zal even met je doornemen. wat we al besproken hebben. Is dat goed? Ja, dat is prima. Pakken we even. Uh, het, de tune die ik daarna gepromoveerd heb. Dit is een nieuwe tune die ik gebruik om uh, dingen voor te lezen. Dan weet je dat ook gelijk. Um, de dingen die ik al besproken heb. Het, uh, het onderwerp Het Mysterie van de Verborgen Nazca lijnen, dat heb ik al besproken. Het uh, artikel over het mysterieuze amulet dat ontdekt is. Dat heb ik ook besproken. Dan heb ik ook het artikel over het gedonder in de voortuin van Rusland al besproken. En daar heb ik even wat uh, kort aandacht aan besteed. Dan uh, heb ik ook even weer kort wat aandacht besteed aan de ellende in Parijs en Frankrijk. En ook heb ik al aandacht besteed aan het artikel over Wim Hof, die Iceman. En ook heb ik een beetje aandacht besteed aan iets wat stond in het topic de geheimen van NASA. En ook... De Dump, daar stond ook iets nieuws in, daar heb ik ook even kort wat aandacht aan besteed. Dan heb ik aandacht besteed aan onze oprichter en oppervader Adam Wijshaupt aan de topic over hem. En ik heb ook net kort even een beetje aandacht besteed aan, het was meer cynisch maar, en, en sarcastisch bedoeld, aan de Galactic Federation. En dan resten de topics Deus versus. Profecie en Yahweh. Uh, het topic De kolos van Prora. Het topic Wie, Night, Marco Kroon. En het uh, topic Pegida, want er was een hele grote bijeenkomst van Pegida in Dresden. En dat zijn zeg maar de topics waar we het nog uh, over gaan hebben. Maar ik zat in een keer van uh, nou ja, toch zo is erbij en dan kunnen we het beste misschien gewoon uh, beginnen met een muziekje ofzo. Is dat een uh, goed ja. idee? We, uh, hou jij van uh, Duitse hip-hop? Mm. Ja, ik heb eerlijk gezegd, dan heb niet echt veel naar geluisterd. Nee, nee, serieus, echt niet? Ja, wel, wel, wel vaak wat gehoord, maar... Maar niet echt, uh, nou ja, dat het... Je hebt je er nooit echt in verdiept, zeg maar? Nee. nee ik, ik, ben, ik, ik ken wel meer, natuurlijk, uh, meerdere uh, hiphop uh, van, vanuit Duitsland. Maar er zijn er wel een paar die er voor mij echt uitspringen. En dat zijn toch wel uh, onder andere uh, de fantastische vier, zeg maar. Ik weet niet of je ze kent. Maar ja, dit, ik, misschien moet ik daar gewoon uh, een, een liedje van gaan draaien. Ja. Uh, ik moet wel zeggen, ik ben wel een groot fan van uh, Duitse muziek. We bedoel niet Duitse slagermuziek. Nee, ja, ja. Ondertussen heb jij gewoon allemaal CD's van Johnny Bach... En Johnny Bach, die heet eigenlijk Johnny Lorbach, en die komt uit Groningen en die is een hele grote Duitse slagerster. Dat is een oud-collega van mij, daar heb ik ooit mee, heel lang geleden, gewerkt mee in een callcenter. <laughs> en die gast die, die deed dat callcenter werk erbij. Goed, nee, we gaan draaien met Freundlichen Grüßen, oftewel MFG van die fantastische Vier. Ik spreek je zo, toch zo. Geniet ervan. van de bühne Hip. Kann das Spiel beginnen, das uns vom Drama einer Kultur berichtet? Lass dir gut, Docs. <Zied> BRD, DDR en USA, BSE, HIV en DRK, GBR, GMBH, ihr kunt mich mal, THX, VHS en FSK, RAF, LSD en FKK, DVU, AKB en KKK, RHP, USW, LMAA, PLZ, UPS en DPD, BMX, BPM en XTC, EMI, CBS en BMG, ADRC, DLRG, oh je mini. KZ, RTL und DFB, ABS, TV und BMW, KMH, ICD und SGD, PVC, FCKW, ist nicht okay. Yeah. MFG, met mit freundlichen Grüßen, die Wältigen zu Füßen, ne, wir stehen drauf. Wir gehen drauf, für ein Leben voller Schall und raum. Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. MFG, mit freundlichen Grüßen, die Wältigen zu Füßen, nehmen wir stehen drauf. Schade drauf, bevor we fallen, fallen we liever auf. Ja, ja, ja. Riju, EKG en AOK, LBS, WKD en IHK, UKW, NDD en HuberK, BTM, BKA, HAHAHA, LTU, TNT en IRA. TV, THW en DPA, HM, BSB en FDH, SOS 110, Tatütata, SED, FDJ en KDW, FAZ, BWL en FDP, EDV, IBM en WWW, HSV, VFB, Oleole, ole, ABC, DAF en OMB, TM3, AO und en und AEG, TUI, UVA en UVB, THC0CW is wat ik dreh. OCW is free. MSG, met freundlichen grüßen, die weltingen onze füßen, nehmen wir stehen drauf. Wir gehen drauf für ein Leben voller Schall und Raum. Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. MSG met freundlichen, freundlichen grüßen, die weltingen onze füßen, denn wir stehen drauf. Wir gehen drauf für ein Leben voller Schall und Raum. We fallen wir lieber auf. We we auf, jawohl Die Wellen gehen zu Füßen, nehmen wir stehen drauf. Wir gehen drauf, für ein Leben voller Schall und rauf. Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. MFG, mit freundlichen Grüßen. Die Wälden gehen uns zu Füßen, nehmen wir stehen drauf. Wir gehen drauf, für ein Leben voller Schall und rauf. Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. MFK met vriendelijke grüßen van die fantastische vier hier op QFF Radio. Op den 66.6 FM. En hier zijn die met en die Toxopes. Willkommen im show. Ja, dankeschön. Ja, hallo Spencer. <lacht> nee, ja, nee, ik, ik vind uh, Duitse hip-hop. Uh, dit is al een liedje dat veel meer dan 10 uh, jaar oud is. En uh, zo zijn er nog veel meer. De Duitsers liepen ook al ver voor op de Nederlandse Nederhop, zeg maar. Dat, uh, ja, ja, dus... wat we... ja? Wat ik ook wil zeggen. Uh, mm -hmm. Nou, ik luister dus niet naar Duit Duitse slagenmuziek. Maar, uh, nee, maar bijvoorbeeld, nou, je hebt Ramstein. Uh, ja. Kraftwerk. Ook uh, goed. Die liepen heel ver voorop. Ja, absoluut. Je, je hebt ook uh, bijvoorbeeld uh, Tenger in de Dream uit uh, Berlin. Tension Dream. Ja, ja, ja zeker ja. weten. En, en die, uh, die, die twee de... Nederlanders, oh, hoe heeten ze nou? Die komen uit Groningen, man. Um, Arling en Cameron. Die wonen ja. ook al jarenlang in Berlijn. Die hebben ook samen met die gasten van Kraftwerk wat gedaan. Uh, die zijn ja, ook alweer ja, weer ja. een jaar of wat geleden, maar dat hebben ze wel gedaan. Dat staat toch maar even op hun uh, cv. En die begonnen met dat liedje Weekend. Weet je dat nog? ja. ja. Die ik ken dus degene die die clip gemaakt heeft. Joyce. Van Joy Clips Dat is echt heel goedkoop, low budget gedaan. En dat is echt heel te gek. Als je die clippen kijkt met die tennisballen, met die dealers. Die dan er staan. Dat is, dat is geniaal. Eigenlijk. Ja, die, uh, ja nee, grappig. Het is... Uh, ja. Ja, ja. Maar je had ook uh, vroeger, dan uh, jaren 70 de jaren zeventig het Duitse koudhak En uh, ja. dat was dus de experimentele... Muziek, zeg maar, ook een paar mm -hmm. psychische muziek. Ja, klopt. Uh, daar heb ik ook best wel veel in de platenkast liggen, zoals van de uh, Tempel. Heb je daar veel uh, van? Ja, maar dat zijn best wel, uh, nou ja, voor LP's dan heel zeldzaam. Mm -hmm. Ik heb nu eentje van mij bijpakken. Een paar maanden geleden heb ik die in Groningen gekocht. Oké, okay. uh, het album 7Up. Dat heeft, hebben ze samen gedaan met... Uh, Timothy Larry. Oké. Okay. Dat is één lang nummer. Op die hele plaat? Ja. Geniaal. Ja, de ik, daar hou ik al van. Van dat soort dingen. Ja. Nou, hoe, heet die, hoe heet die plaat? Die plaat? Nou, het is een uh, soort... dubbel LP. Ja. Scar Cosmic. Er zitten twee albums in. Het ene album is dus 7-Up. Uh, ja. En het andere is... Uh, Intentions for uh, Electric Gitaar. Oké. Okay. Um, even een stukje erbij om. 7-Up. Um, dat is deze, denk ik. Wacht even. Luister. Dat is deze, toch? Ja, dat is... Je begint met die, ik vind het net een soort um, um, stoorzender of zo, van de Russen. Dat begin. Dat... Snap je wat ik bedoel? Ja. Maar het lijkt ook heel erg op R. Ook ja, ja. De, de, de, oh, de, de, ja, hij, zeker weten, R heeft hier wel uh, naar geluisterd. Dat moet haar zo. Dat, uh, maar ja, wat jij zegt, sowieso die Duitsers. Je had ook vroeger, ik weet niet of je dat kent, uh, Rockpalast. Ja. En uh, Rockamring. Ring. Uh, mm -hmm. dat, waren, dat zijn echt wel plekken waar echt wel grote artiesten uh, gespeeld hebben. Nou, voor de rest ben ik Klaus Schulze. Ja. Dat is een Duitser. Als ik me niet vergis. Um, nou, dan heb je in de gewone Duitse muziek heb je natuurlijk uh, Herbert Grönemeyer, ook niet slecht. Ja, dus het, uh, die heeft best wel een paar goede albums gemaakt en mijn beide ouders hebben wel uh, muziek van Herbert uh, Grunemeijer. en um, hoe heet die andere man die is half Nederlands half Duits die zingt ook dat liedje Nacht vrienden'. hoe heet die beste man ook alweer ja ik weet wel welk nummer je bedoelt is het Reinhard Mai Goed, uh. wacht even ik ga hem even zoeken Nacht vrienden'. Reinhard Mai Volgens mij, dat is ook wat ze vroeger bij het Oog op Morgen draaiden. Aan het ja, einde. Op de radio. Ja, dit is hem. Reinhard Maai. Goed en echt, vrienden. Ja. Goed. Ja, ja, nee, dat is best wel goede Duitse muziek, hoor. Daar uh, valt best wel wat uh, voor te zeggen. Wat dacht je van uh, het, het volgende onderwerp? Uh, laten we dat maar doen. Oké, okay. nou pak ik uh, Max Bumper uh, erbij. En het volgende onderwerp... Nee, het volgende onderwerp... Dat is de deus inversus... De professie en Yahweh. Dat is misschien raar... Dat ik dat tempo even naar boven... Ge gebumpt heb, als het ware. Maar um, ik was vandaag gewoon... Dus even bezig op QVF. En ik, iedere keer als ik dan de voorpagina refreshte... Dan krijg ik bij die random topics... Weer een aantal nieuwe random topics. En um, Nou ja goed, de deus inversus... De professie en Yahweh... Die, um, die kwam ik tegen... Dat is uh, ooit gepost op zaterdag 18 juni 2011 door Nexion. En ja, ik, ik, ik mis Nexion nog steeds. He, heb jij enig idee waar die uithangt, Toxal? Eh, Geen flauw idee. Uh, Blackbox weet wel meer... Uh, om... Ja, ik heb van Blackbox ook wel eens een update gehad. Maar ik vroeg me af hoe het nu met hem was. Mm -hmm. Maar jij hebt dus ook niet recent via Blackbox uh, vernomen iets? Nee, moet, moet, moet ik hem even navragen. Ja, nee, ja, nee, ja, goed, ik hoop eigenlijk dat Nexion zichzelf weer een keer gaat melden op QFF. Ja, dat zal want, heel mooi zijn. Ja, dat, dat meen ik echt, want hij schreef hier toen... Beste QFF'ers en aanverwante lezers. Middels deze blog wil ik jullie graag één de geheimen van de genootschappen uitleggen. Hetgeen je hier leest zijn de leerlingen van de groeperingen die de kennis bewaren... die al duizenden jaren wordt bewaard en nu heel langzaam begint door te sijpelen in de wereld van vandaag. Het is nooit de bedoeling geweest van de geheime genootschappen om de kennis verborgen te houden. Het is het doel om die kennis te bewaren en zuiver te houden en vrij te geven wanneer de tijd daarvoor rijp is. Deze tijd is nu. Ik zal hier proberen weer te geven in wat voor tijd we eigenlijk leven. Waarom er zoveel aan het veranderen is en wat de kosmos hiermee te maken heeft. Anders... Uh, allereerst wil ik even stilstaan bij het begrip deus inversus. De verwisseling van God het goddelijke. De samenstellers van de Bijbel hebben het opzettelijk niet zo genomen, of juist wel. Met de beslissingen over welk hoofdstuk wel en welk hoofdstuk niet te plaatsen. De patriarchen van de kerk wilden hun kudde in het duister laten over de werkelijke betekenissen van de parabelen uh, ja, en de profetieën. In de jaren voor de samenstelling van de Bijbel was er een heuse jacht op de geschriften van de mensen die in de tijd van Jezus hebben geleefd, etc. Een paar van deze geschriften zijn nu teruggevonden en geven prachtig vergelijkingsmateriaal als je eenmaal weet wat de samenstellers van de Bijbel hebben gedaan en waarom. Deze geschriften zijn onder andere de Dag Hammadi, het Evangelie van Judas en natuurlijk de Apocryfe. In bewijs van deze on ...van God vinden we heden ten dagen terug onder onze neus, maar wordt als zodanig niet vaak herkend. Wat als we nu al in de tijd van de antichrist leven? Zou het niet zo kunnen zijn dat we nu en hier ons bevinden in Satans Rijk? En dat de aankondiging van de aankomende antichrist eigenlijk de laatste slag is... Waarna het nieuwe Jeruzalem gevestigd zou zijn hier op aarde. Want als we nu leven terwijl Megiddo volstroomt met legers. De Kabbalah ligt een stukje van de sluier op. Volgens de Kabbalah, eh, volgens de Kabbalah bevinden wij ons in de Sefirot genaamd Makut. Makut is gelijk aan de duisternis, de baarmoeder, de materiële wereld waarin het licht niet zichtbaar is en we goddelijk niet kunnen ervaren. Dit is een belangrijk gegeven. Een andere sleutel om de Bijbelprofessieën te begrijpen is astrologie en astronomie. Wederom, de zogenaamde secret science, om het overzichtelijk te houden, besteed ik daar nu verder geen aandacht aan. Houden jullie van me te goed? Goed. Tot zover de inleiding. Mocht het zwaar vallen en begrijp je niet helemaal, neem er dan even de tijd voor. Intussen ga ik hieronder verder met de uitleg van een professie. En ik daag de lezer uit om bovenstaand goed in het achterhoofd te houden. Nu wordt het echt leuk. Yahweh. Wanneer we eens goed kijken naar de naam Yahweh, dan valt ons iets heel interessants op. De vouw, wat de zoon betekent, is wordt Beide zijden ingesloten door de he, welke staat voor het vrouwelijke aspect van creatie. De profeet Jeremiah, of Jeremiah bedoelde precies dat aspect. Toen hij opschreef: God creëerde een nieuw ding in de aarde. Een vrouw zal een man de weg leiden. Saint Jerome legde deze woorden uit als de maagdelijke geboorte van Christus. De perfecte mens, geleid door de onbevlekte baarmoeder van de gezegende moeder. Dit aspect wordt in de Kabbalah aangegeven als een Mokut. Malkut, Malkoud en is eeuwig aanwezig in een ieder van ons en in alles wat we tegenkomen in deze wereld. Binnen tijd en ruimte is een tijdloos en ruimteloos centrum. Een centrum dat volledig in balans en vrede met zichzelf is. We kunnen ons dit centrum voorstellen als een zon. Net als de zon het centrum is van ons zonnestelsel en haar fysieke licht naar alle kanten uitstraalt. Als we ons lichaam voorstellen als een zonnestelsel, de supernal, uh, de supernal man, zoals de kabbalisten dat doen, dan is de zon het vlak van de symmetrie welke de mens verdeelt in twee tegengestelde delen. Denk het mannelijke en het vrouwelijke, pos en neg. Oftewel positieve en negatieve energie. We weten dat de Hebreeuwse herleiding voor de symmetrie de letter V is. In het tetragrammaton ik, ik, tetra zien we dat de V als een symmetrie vlak fungeert. En de twee hees een voorstelling van de twee eeuwige vrouw aspecten van elkaar scheidt. Eentje links en eentje rechts. Voor zowel kabbalisten en christenen betekent het verwezenlijken van een nieuwe convenant de geboorte van de zoon des mensen. De wedergeboorte van de zon des rechtschapenheid, de son of the righteousness. Als de zoon des mensen inderdaad verwekt wordt in de baarmoeder van de gezegde macht, die de uitleg hierboven, dan wordt er inderdaad een nieuw ding in de aarde gecreëerd. Als Jeremiah says, as Jeremiah says, that new thing is the, supernet, uh, the, superno, the supernal man, the son, who is the vow of the consummate symmet symmetry, and he in turn in, encompassed by the supernal woman, the mother or bride, who is the he of the absolute Equilibrium, the year of jubilee. Note, beste lezer, bovenstaande informatie zal best wel wat zwaar te verteren zijn. Voor sommigen mocht je toch willen begrijpen wat er staat. Lees het dan nog een keer en lees het dan nog eens. En probeer stil te staan bij datgene wat je het eerst tegenkomt. Hierboven staat een occulte sleutel voor een ieder. Om te leren en te begrijpen zolang die wil daarvoor is. This is the science of olds which I share with you. Nexion. Nou, um, goed. Ik, ik, heb, ik heb het maar even helemaal uitgelezen. Ja, dat waren altijd mooie topics van Next. Sommige werden echt helemaal volgeknald met informatie en discussie. En sommige ook niet, omdat die niet iedereen zeg maar, de inhoud begreep. Maar ik vond dit wel een hele mooie. En ik, nou ja, daarom ook een beetje aandacht ervoor in deze 55ste 5 Podcast Talks. Ja, zo had hij een keer ook een topic geschreven over de Jezidis. Mm. Klopt, ja. Misschien kunnen we daar volgende keer wel wat van bespreken. Ja, ik, ik weet ook nog dat we een keer in het jezidi-topic uh, al een keer... Over, daar hebben we al een keer een podcast uh, hebben het over gehad. Dat was toen met die jezidis in, uh, in, uh, door die lui van de IS werden afgeslacht. Oh ja, ja klopt, ja. Ja. Hmm. Maar ik wil het er best een keertje uitgebreid over hebben. Dat lijkt me best uh, interessant. Goed. Um, nou ja, van dit onderwerp uh, naar het volgende onderwerp. Nee, we doen eerst gewoon lekkere muziekje. En, uh, het lijkt me helemaal niet verkeerd. En we waren net op de Duitse tour. Nou, dit, uh, we, we doen nu um, wat anders. Um, ik zie iets staan. Ik weet eigenlijk niet wat het is. Something in the water. Wat is dat? Is dat? Wat is dit? Something in the water van Young Magic. Ik spek je zo, uh, Tox. Something in the water van Young Magic. En dat luistert u op Q5 Radio. 666. It's not what you think it is. Nee, no, it's not. Really. Hey, dat, is, dat is het zeker niet uh, wat je denkt dat het is. Maar goed, welkom terug uh, bij uh, podcast 55 uit de reguliere Q5 Podcast Serie. Um, mijn naam is uh, Bafomet. Aan de andere kant zijn toch zo p is. Toch zo. Hé, toch zo. Als uh, volgende onderwerp, ik pak de bumper uh, er vast even bij van Mac. Onderwerp. Ja, dat is de Kolos van Prora. Dat is helemaal jouw ding. Dat is jouw topic ook, hè? Ja, klopt, ja. Ik zou zeggen, take it away. Ja, nou, daar ben ik... Nu uh, is het alweer vier of vijf jaar geleden op vakantie geweest. Mm -hmm. Of nee, in ieder geval in dat gebied daar. Ja. Op de Oostzee, de kust. Mm -hmm. En uh, wat er staat, de Kolos van Prora, dat is een uh, gigantisch gebouw. De naart is ooit neergezet. Mm -hmm. En uh, het is een van de lang... De langste gebouwen van Europa. Wow. een van de grootste. Oké. Okay. Wat, wat moet ik me erbij bij, bij voorstellen? Nou, het was uh, in het kader van een programma van het KDF-programma. Het stond voor kracht door Freude. En dat was eigenlijk voor het Duitse volk. Mm -hmm. En uh, hadden de nazi's bedacht. Ja. En uh, de bedoeling daarvan was om... Uh, nou, vooral ook de jeugd om die... een uh, een uh, vakantie te geven. Waar ze konden rusten. Mm -hmm. uh, maar er konden dus wel zo'n 20.000 badgasten in. 20.000? Ja. Het is echt een gigantisch gebouw. Dat is eigenlijk gewoon een voetbalstadion. Waar 20.000 ingaan. Maar dan. keer zo groot. Want jezus. Dat moet enorm geweest zijn. Ja, het is gigantisch. Het is ook zo'n zes kilometer lang. En zes is... kilometer lang? Ja. Zes kilometer? En... Ja. Dat is krankzinnig. Je kan het ook heel mooi op Google Maps zien. En Prora, komt dat van, van uh, de naam van een plaats of zo? Ja, dat is, uh, dat, het ligt in een klein plaatsje. Oh, ja, dat is zo groot als... Uh, hoe groot is het? Zoiets als oude schans of zo. Oké. Okay. Want ik zie bij een van de filmpjes dat Prora op Rügen. Het ligt op Rügen. Ja, dat is dat uh, Duitse schiereiland. Oké, okay. daar ligt het dus. Ja. Oké, okay. interessant. Uh, nou ja, het is sowieso een heel mooi gebied. Uh, mm -hmm. Want Ik heb er ook, uh, ben er ook, een tweede keer naartoe geweest. En heb ik toen ook die foto's gemaakt van die uh, hunderbeter daar. Oké. Okay. Er zijn ook de daar, bij, bij Pora. Ja. Bij Lankengraniet. Oké. Okay. Oh, dat heb ik heel toevallig zo... vandaag voorbij zien komen. Toen dacht ik nog van, zal ik die, zal ik die in de podcast doen? Maar het, het is deze geworden toen. Dat is wel grappig. Maar uh, Is dit maar een, ik... een plek voor een QFF-trip? Ja, zeker. Ja, ja echt. Zullen we ja, eens bij deze wel, uh, pijlen of daar een belangstelling voor is? Gewoon als, als, als bij deze, als mensen die weer terug horen in de podcast en die wel mee willen, meld je even. Doe het even in het podcast-topic of zo. Of in, in, in het kolos van Prora-topic, mag ook. Hey, ik, ik wil wel mee. Ja, nee, het is echt uh, gewoon fantastisch daar. Je, je kan er ook over op uh, kamperen of zo. Oh, je uh, kan gewoon tenten daar. meenemen. Wat zei je? Kan je gewoon een tent meenemen? Ja. Kijk, dat maakt het toch gezellig. Een barbecueetje. Ja. Dat heb ik toen mijn toenmalige vriendin ook gedaan. Wat wel hartstikke gek. Hey, ik zit die foto's te bekijken. Ik ben echt uh, impressed hoor. Ik heb er ook die... een filmpje van gemaakt. staat wat verderop. Even kijken, ik scroll even naar mijn... Is het het filmpje Prora das KDF belt 2012? Ja, want dan zie ik hoe lang die gangen zijn. Er zit, er zit vast geen voice-over bij, hè? Nee, helemaal geen... Uh... <laughs> Je hoort alleen wel omgevingsgeluiden. Maar... Ik ben, probeer hem in te laden, maar... Je hoort me wel uh, daar rondlopen. Ik zie hier ook nog uh, illustraties of tekeningen, denk ik bouwtekeningen denk ik haast, van hoe het moest worden. Ja. Prachtig. Wie heeft het ontworpen? Sper? Uh, ja, ja, die heeft het ontworpen. Huh, dat zie ik ook wel terug, eigenlijk. En die beelden, wie heeft die beelden bedacht? Wat een ja, bizar wat beeld, met, met die adelaarskop... En dan voor de rest zo'n naakt mannenlichaam. Ja. Heel bizar. Ja, dat, dat was voor om de superioriteit van het Germaanse ras aan te tonen. Tjie. Ja. Hij ja, is goed gelukt. De, maar de, uh, ja, het is echt indrukwekkend uh, als hij daar staat. Dat geloof ik wel. Uh, wat, uh, we kwamen daar toen aan en dat was toen half twaalf s'avonds. Mm -hmm. De eerste keer en... Dan kom je dan uh, door dat plaatsje. Dan uh, rij je wat op die, die, uh, die betonweggetjes. Uh, dat is mm -hmm. heel veel in het oosten. Ja. En uh, nou, dan kom je dan de achterkant van dat gebouw. Ja. En dat gebouw staat helemaal leeg. En dat zag ineens heel dreigend uit, zeg maar. Ja. En uh, gelukkig uh, we zetten we daar wel een stentje neer. Mm -hmm. Op zo'n parkeerplaats. En er waren gelukkig wat uh, Russische jonge Een Russische student ofzo. Die waren ja. wat uh, feestjes aan het vieren. Okay. Gelukkig waren die daar. want Anders voel je daar... Klinkt heel gek. Ja, ik ben niet zo gauw bang. Maar dan voel je je toch wel een beetje... Alleen daar, zeg maar. Ja, ik zie nu ook een foto vanuit de lucht. Hoe het ligt. Het ligt echt aan het strand. Er zit alleen nog een soort bosrand tussen. Ja... Het en... was uh, minder begroeid. En het is echt ja. helemaal verlaten, hè? Ik dus lees ja, wel dat er een Berlijnse investeerde... die wilde mogelijk uh, geld insteken. Ja, er zijn wel wat projecten geweest... om het proberen over te nemen. Maar ja, het is telkens mislukt. Tja. En de, in DDR-tijd was het een kazerne. Oké. Okay. Op het uh, Oost-Duitse leger. Oké. Okay. En daar hebben ze ook de laatste ceremonie gehouden aan het einde van het lezen van de DDR de NVA, Nationale Volksarmee. oh wacht even, ik zag een uh, filmpje hier ergens staan even De laatste Appel um, ja die heb ik gezien De laatste Appel, dat filmpje dat zag ik hier net, toen dacht ik nog van oh oh ja hier, uh, zit er geluid bij große militaire geschichte De laatste Appel proa am 02 en 04 oktober 1990 Jezus Nationale Volksarmee Militair technische schule Erich Haberzaad Is dat ook echt van die uh, Sovjet helmpjes hè? Ja Maar er zit wel zo'n museum in Oké okay. Over de oh. uh, Oost-Duitse leger. Oké, okay, ik zie hier nu ook inderdaad Appel. Apart zeg. Heel apart. En ja, daar hield dus de DDR op te bestaan. Dat was het, dat was het einde. Ja. Dus Prora is echt gewoon een symbolische plek. Eh, wat dat betreft wel, ja ja bizar eigenlijk hè? Dat het dan, uh, je hebt wel meer van die plekken in Duitsland dat, dat, ik heb dat altijd met de, de Siegfriedlinie in de Ardennen dat, uh, als kind ben ik daar heel vaak geweest want waar mijn ouders een vakantiehuis hadden daar lag echt op een steenworp afstand daarvan. Uh, dat was in het gebied waar de Eifel grenst aan de Ardennen en daar liep of daar loopt eigenlijk nog steeds die Siegfriedlinie want die is voor een groot deel gewoon nog uh, die ligt er gewoon nog en als kinderen speelden wij om die enorme betonnen blokken. Die drakentammer. Ja, en, uh, maar die was wel effectief, die linie. Mm -hmm. En vooral de manier waarop uh, Hitler de Amerikanen of de geallieerden daar uh, de pan in heeft gehakt. In dat stuk bos. Er zijn echt al, uh, tienduizenden gesneuveld. Ja, klopt ja. Was er, Hij uh, heeft ze recht ingelost. In was het niet Patton, die helemaal mis zat met zijn... Uh, Wie was dat? Welke generaal zat helemaal mis? Uh, nou, niet Patton volgens mij. Nee, wanneer was Patton dan? Wacht even. Het Ardennen. Offensief. Er is op QFF nooit een topic over. Slag om de Ardennen. Hier. Kijk, ik bump hem er gelijk maar even bij dan voor dit. Slag om de Ardennen. Gezellig, Met kerst. La, la, la, la. Even kijken hoor, in de Uifel in Duitsland, de ziekvliegklinie, ik schrijf het hier ook, uh, ook een generaal was het nou. Uh, hier op 16 september overlegde Hitler voor het eerst met zijn militaire staf over dit plan, nadat Hitler van Gert von Rundstedt de situatie in het westen had doorgekregen, besloot hij om op 25 september dieper op zijn plannen in te gaan. De situatie aan het oostfront leek geen kans op succes te bieden. In het westen daartegen waren wel degelijk mogelijkheden. Er zijn meerdere redenen waarom Hitler de Ardenne koos als operatiegebied. Waarschijnlijk was het feit dat hij daar in 1940 zijn eerste opzienbarende succes had geboekt er een van. Toen had hij een plan Ziegelschnit laten uitvoeren dat van tevoren onmogelijk had geleken. Het plan werd toen eveneens door hem bedacht en de kansen op succes ervan waren geconcretiseerd door een van zijn beste strategen, Erich von Manstein. Het uitgangspunt en de krachtsverhouding waren toen echter anders dan in 1944 het geval was. Nou, ga nog even door. Ik zoek even welke generaal dat was, die toen helemaal mis had. Operatie Luik-Aken. Uh, dat is operatie Lotharingen. Operatie Elsass. Dat zijn militaire staf. Oh, wacht even. Generaal. Ik moet het toch zo terug kunnen vinden. Kom nou. Uh, Eisenhower? Nee. Oh, wacht even. Otto Scorseni speelde ook een belangrijke rol erin. Uh, oh ja. Pas later in de middag gaf Eisenhower het bevel aan generaal Omar Bradley. Bevelhouder van de twaalfde legergroep. Ach, hoe heet nou die generaal die er helemaal naast zat? Oh hier, ik zie het er weer. Dat was een Brit. Dat was geen Amerikaan. Montgomery. Oh ja. ja. Want... Die zat helemaal verkeerd uiteindelijk. En daardoor is het misgegaan. En, uh, hmm. nou ja, voor de geallieerden is het echt helemaal uh, misgegaan. Ja, want Patton, die. Uh, ja? die uh, gaf volgens mij een doorbraak. Uh, met een uh, tankdivisie. Ja. Zo was het volgens mij. Ja, je hebt gelijk. Ik, ik, zal, dat mensen, ik zal het topic over het Ardenno-offensief nog wel even voor de mensen bumpen. Die, uh, die naar de podcast luisteren en die dat allemaal terug willen kijken. Want ja, dat kan mensen wel heel veel zeggen. Joh, het topic over de Ardenno-offensief. Het zal wel. Nou, hier, uh, podcast 55. Up, staat nu erin. Dus als je dit uh, terugluistert, dan kun je het allemaal terugvinden. Goed, um, muziekje, toch zo? Ja. Oké, okay, uh, dan zit ik even te kijken hè, naar wat ik hier heb staan. Hmm, wacht even hoor kijken of ik nog wat anders heb. Ja, dat heb ik ook wel. Ja, doe gewoon de uh, Sultan's of Swing van de uh, Dire Straits. Wat dacht je daarvan? Dat vind ik vind wel een lekker ja, een nummertje. Nummer. Ja, nou, de Sultan's of Swing van de uh, Dire Straits. Hier op uh, QF Radio in podcast 55 met uh, pace en Bafomet. Tot zo.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 In all my places But the horns, they blowin' that sound Guitar George, he knows all the chords. Mine he's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. His ain't a guitar is all he can't afford. When he gets up under the lights, to play his bass. Sultan. Of swing from the Dire Straits hier op QVF Radio. QVF 666. It's all about information. QVF 666. It's not what you think it is. No, it's not really. Nee, dat is het zeker niet. Uh, mijn naam is Barfoot. Aan de andere kant zit uh, Toxopees. Welkom terug bij aflevering 55 van de QVF podcast wel te verstaan. Het is zaterdag 10 januari 2015. Het is een paar minuten voor 10 in de avond. En ja, toch zo. Ik dacht, voor we het volgende onderwerp gaan doen, gaan we eens even een van onze tradities in ere houden. En dat is namelijk nou kijken of het lukt om contact te krijgen met een snackbar in Noordoost-Groningen. En ja, ik bedoel, het kan altijd leuk zijn. En uh, nou, dat nummer doet het al. Ik zie, ik, dit is al gelijk. Het geeft gelijk slecht, uh, dus, dus geen goed plan. Nee, oké, okay, nou, dat dit dit was geen goed idee. Want hij gaat gelijk op, oei, dat hij niet op wordt genomen. <laughs> dus dan, dan is het een slechte voorbode. Nou, dat wordt gewoon, dat ga ik dan maar in de volgende weer doen of in een prankcast. Of, misschien moet ik dat binnenkort gewoon weer een keer gaan doen. Een echte prankcast maken. Misschien is dat gewoon uh, een idee. Um, goed. Ja, dan maar naar het volgende onderwerp. Daarvoor hebben we natuurlijk Max Bumper. Ja, en dat volgende onderwerp is eigenlijk een oud onderwerp... wat ik tegenkwam. Wie night Marco Kroon? Eh, dat is gewoon een oud onderwerp. Ik heb het even gebumpt. Um, jij postte daar voor het laatst iets in. Uh, op zaterdag 24 november 2012... Toch geen schadeclaim van Marco Kroon tegen de staat. Mar uh, kapitein Marco Kroon dient toch geen claim in tegen de Nederlandse staat. Dat was eigenlijk het laatste bericht. En hij, hij schijnt in Mali te zijn geweest. Of te zijn zelfs nog. Uh, maar ja, ik, ik blijf het een vreemd verhaal vinden. Iemand met de Willemsorde. Ineens zo neerhalen met het verhaal over. Waar, waarmee zou dat te maken kunnen hebben. Ik heb ook van diverse... Uh, bronnen uit meerdere kanalen wel eens goed, dat hij ook iets te maken zou hebben gehad met het aan de kaak stellen van een misbruiksschandaal van iemand bij Defensie en die iemand zou mogelijk weer banden met Joris Demming misschien hebben wat, wat zou het ja, kunnen zijn? Het gaat heel veel in die richting Oké okay. uh, nou, Wel meer misbruiken of uh, misstanden Binnen Defensie zelf. Ja. Hm. En dat heeft uh, hij getracht aan de kaak te stellen. En toen hebben ze hem. Uh, kat gesteld. Ja. En niet alleen hij, uh, maar, Kroon, maar ook anderen. Oh, serieus. Ook andere mensen die binnen Defensie. Uh, kijk, dat is. Uh, dat is vreemd. Want. Uh, dat is een bepaald clubje. Mm -hmm. En uh, ja, die hebben nogal wat uh, rare banden, zeg maar, met bepaalde mensen. Oké. Okay. En dat zijn uh, officieren ofzo? Ja. En wat voor banden moet ik dan aan uh, denken? Uh, ja, met bepaalde buitenlandse instanties. Met buitenlandse uh, instanties. Ja, en nou ja, zoals uh, richting Joris Demmick, zeg maar. Hmm, oké. Okay. Ja, ik weet er ook het fijne niet van hoor, maar ik heb er harde geruchten over gehoord. Ja, die geruchten kwamen niet alleen van Micha Kat, die heeft het ook wel eens geopperd, maar ik heb het van, vanuit meerdere richtingen heb ik het ook gehoord. Dus ja, het is... Uh, maar ik, ik, ik ben toch van mening dat hij wel genaaid is. Ja, nou... Het is wel zo... Het uh, was, was soms wel een behoefje, maar... Om hem zo de grond in te trappen... Ja, dat is wel... Uh, vind ik denk wel te ver gaan. Ja, het gaat ook veel te doe? ver. Ja. Ik bedoel, hij is geen drugshandelaar of zo, of wat dan ook. Nee, nee, nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, uh, ja, die... Uh, nee, nee, nee, bedoel, maar hij is, hij is gewoon op een of andere manier onder druk gezet. Ja, dat denk ik ook. Ik bedoel, het moet haar zo. Uh -huh. Het, uh, ik, ik uh, ja... Ik blijf Wat erbij. ik moet zeggen. Uh, ja. Dat heb ik uh, ook wel gezien in Afghanistan. Ik heb mm het -hmm. zelf meegemaakt. Maar dat heel veel lieden van justitie waren er ook bij. Mm -hmm. En die controleerden als ze wel uh, volgens de regels uh, dingen deden. Zeg. Ja. Maar je begrijpt wel. Ja, dat werkt dan En er gaat gewoon iemand van justitie, die er eigenlijk geen verstand van heeft, en die gaat dan uh, beslissen van: uh, nou ja, mag je wel een trekker op gaan? Ja. Ja, nee, ik, ik snap het. Dat zijn, dat zijn rare verbanden. Vooral een deel van justitie, dat is echt, uh, het gaat nergens meer over. Mm -hmm. In die hoek moet je het een beetje zoeken. Ja, nou ja, goed. Um, we houden het in de gaten. Ja, laten we uh, daarop. Als je uh, meer informatie vindt, dan is het zeker informatie. Ja. Nou ja, we blijven gewoon ons oog daarop uh, houden en uh, we zullen zien hoe dat gaat. Ik, uh, ik, ik volg met een uh, schuin oog even een beetje de ontwikkelingen omtrent die website met die rare hashtag en Operation Charlie Hebdo. Met een aftelklok naar morgen. En dan was er dus die vrouw die een Koran verbrand heeft. Zo'n Femen uh, vrouwtje. Heeft dat gedaan. Steekt een Koran in de fik. Staat ook op LiveLeak. <lacht> dus het, het gaat allemaal fantastisch in de wereld momenteel. Uh. Ik heb ook kort als een Bijbel in de fik gestoken. Ja. Ja. Ik, ik snap het probleem ook niet zo. Maar ja. Uh, Dit is niet handig denk ik. N nu. Om dat nu Op, te doen? Uh... Om dat nu te doen, nee. Nee. Het, uh, de, ja, dat, de, ja, goed. We konden erop wachten, zeg ik dan alleen maar. Ja, ja zo is het toch, of niet? Ik bedoel, uh, we kunnen wel heel, uh, heel lang en moeilijk... Uh, maar ja, dit soort dingen zijn natuurlijk te verwachten. Um, ik, um, ik heb hier nog ander breaking news. Uh, further sleeper cells being activated in France. ...told to the target police. Dat is het laatste nieuws. Terror cells have activated the last 24 hours... ...targeting French police. Told to carry, uh, told to carry weapons... ...and erase social media presence. Dat is het laatste nieuws. Ben benieuwd. Ja. Yeah. Ik, het, het staat hier nu, volg ik dan ook, uh, dat er meerdere landen in Europa, Denemarken, Denemarken, de Nederlands, de UK, worden ook genoemd mor voor morgen. Specifiek voor morgen. Zullen ja, we het zien? kan een spannend dagje worden, want morgen komen er op heel veel plekken ook weer mensen bijeen. En ik las net ook iets dat er tijdens een minuut stilte ergens in Nederland, dat is uh, vreed verstoord, door iemand die kaart Allah Akbar ging roepen. Oké, okay, een beetje een damschilwer-effect. Ja, maar dan dus tijdens een minuut stilte voor de slachtoffers van Charlie Hebdo. In Nederland, notabene, is dat gebeurd. Ik heb het hier bij een... Oh ja, op het ROC in Leiden is een minuut stilte voor Charlie Hebdo... verstoord door eendrachtig Aloha Akbar. Ja... De, de, de spanningen lopen steeds verder op, merk je wel, aan heel veel dingen. Ja, veel ja ik zeg, Wat zei je? Van uh, heel veel kanten. Ja, het is. Uh, nou ja, ik bedoel, als je daar goed over na gaat denken, dan. Uh, het, het, het, het, het, het, het zat er gewoon ook al een tijdje aan te komen, om heel eerlijk te zijn. Ik zei het net nog, maar ja, dit, dit kun je verwachten. Ja, dat is gewoon een reactie van uh, mensen die het zat zijn. Ja, bedoel, je hebt. Doe me altijd denken aan die film uh, The Big Lebowski. Um, met een stranger. That's what, that's what you have. Of uh, that's what happens. Dat stukje met Walter. That's a stonewall on me. Luister. Oh, Walter! What are you doing, man? What are you doing? Here you go, Larry. You see what happens. You see what happens, Larry. You see what happens. This is what happens, Larry. You see what happens, Larry. You see what happens when you find a stranger in the Alps. This is what happens. You see what happens, Larry. You see what happens, Larry. This is what happens when you. This is what happens. Ja, nee, maar bedoel, dat bedoel ik dus. met We konden hierop wachten dat het ging gebeuren. En, uh, nou ja, goed. <tie> ik zeg uh, muziekje. Bats are Burning van Midnight Oil. Ik spreek je zo, Tox. Out where the river broke The And the desert oak rex and bar. Same as fair to pay the rent, to pay our share. The time. Has The Yonder Foo, the Western Desert lives and breathes in forty five degrees. The time has come to say. Dat was uh, Midnight Oil met uh, Bats Are Burning. Uh, welkom terug bij uh, aflevering 55. En blijf even haken mijn schuifje. Ik was net iets te laat. Um, maar ja, ik zat ook ondertussen met de schuine oog even dat laatste nieuws te lezen over de activatie van de sleeper cells. Uh, dat schijnt nogal uh, ja, breaking news te zijn. Nou goed, uh, Paris Rioting. Uh, wacht even hoor. Oh, oh ja, er zijn inmiddels ook rellen uitgebroken op meerdere plekken in uh, Parijs. En een filmpje op LiveLeak heb ik hier van de, uh, Muslims Uprising All over Paris. Ja, dit is dus nu. Waar heb je het al? Wat zei? Over moslims uh, die uh, op dit moment uh, overal in Parijs rellen aan het veroorzaken zijn. Ah, lekker, hier hakken ze gewoon met een fucking paal, hangen, hakken ze gewoon uh, de stoep aan gort en die stenen pakken ze op en daarmee smijten ze op de politie. What the fuck? Oh, nou nee, ja, dit ziet er redelijk uh, uit alsof we uh, in Palestijnse gebieden zijn. Uh. What the fuck, ze trappen gewoon een politieauto helemaal kapot. What the hell is dit, joh? Nou, lekker dan. Oké, okay, ze zijn goed bezig daar in Parijs. Dus uh, Paris Rioting. Uh, ja, ik moet er even. Ja, het, ja, wat ik zei. This is what you get. Uh, um, goed, dan maar even naar het volgende onderwerp gaan. Het laatste onderwerp ook. Ja. Oké, okay, bumper erbij van Mac. tevens het laatste onderwerp Pegida, daar heb ik het ook al in de vorige podcast even over gehad en ook al in die daarvoor, maar ik, ik zag vandaag een nieuwsberichtje, daar wil ik toch even kort wat aandacht aan besteden, tienduizenden bij anti-Pegida betogingen in Dresden, dus anti-Pegida betogingen, u leest het goed. Ongeveer 35.000 mensen hebben zaterdag in Dresden gedemonstreerd voor verdraagzaamheid en een open houding tegenover medeburgers. Dat hebben de organisatoren van de regionale publieke omroep MD. Gezegd. De betoging waartoe de gemeente en het bestuur van de deelstaat Saxen had opgeroepen was een reactie op de wekelijkse demonstraties van de anti-islambeweging Pegida. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als wij zijn Charlie. Een verwijzing naar de aanslag deze week op het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo. Helma, of burgemeester Helma Oros riep de inwoners van de stad in het oosten van Duitsland op tot één. ...eensgezindheid. Wij laten ons niet door haat verdelen, zei zij. Pegida heeft sinds het najaar al elf keer op maandagavond in Dresden gedemonstreerd... ...tegen de beislamisering van Duitsland. Afgelopen maandag waren er 18.000 mensen bijeen. Nergens hebben de betogingen zoveel mensen getrokken als in de Oost-Duitse stad. Ook voor de komende maandag is een Pegida-betoging in Dresden gepland. Maar ja, 35.000 tegendemonstranten, dat is niet niks... Nee, inderdaad niet. Maar ja, dat kan wel heel wel een georganiseerde podcast zijn geweest. Om dat idee in een, ook Ja, in een kwaad daglicht te stellen. Ja. Ik bedoel, ja, nou ja goed. Uh, het kan natuurlijk ook gewoon aan, uh, aan, aan mij liggen. Um, ja, of, of, of, of... Ja, nee. nee ik denk, dat we, ik denk al, dat we allebei wel aardig goed zitten met ons gevoel... dat het wel eens een georganiseerde demonstratie kon zijn... om juist een tegenbeeld te vormen in de media. Ja, want uh, ze kregen alle ruimte En die tegendemonstratie te betogen. Ja. Terwijl bijvoorbeeld Pegida, uh, dat gaat dan altijd veel moeilijker. Ja, klopt. En ik vind ook nu dat ze er misbruik van maken. Van de situatie in Frankrijk. Mhm. Mm Het is, euh, nou ja, we, we zullen het zien de komende dagen. Um, dat wordt dan naar podcast 56. Dus mensen, als jullie uh, dingen willen taggen, hack je, hashtag, podcast 56. Zonder spaties, gewoon aan elkaar geschreven bij het onderwerp dat je onder de aandacht wil brengen. En dan wordt dat in de volgende podcast besproken. Um, toch zo. Um, ik vond het wel mooi, eigenlijk. Ja, was weer gezellig. Ja, dat was het zeker. Uh, jij bedankt heel erg. En uh, luisteraars, het waren er... Uh, zo straks iets meer dan 600, nu zijn het er 583. Uh, ook bedankt voor het luisteren. Ik ga naar uh, onze Ladies twee iTunes. Everybody's, wear to free, uh, everybody's free to wear, wear sunscreen van Quinn and Tarver. En It Could Happen to You van Miles Mike Davis. On, Mijn naam is Bafelmet. Bedankt voor het luisteren naar uh, deze 55ste aflevering van maandag 10 yeah. januari 2015. Ik geef het woord aan uh, Toxal. Toxal, take it away. Ja.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 Zeg maar.